Nee, we zijn nog even in afwachting van onze gast, hè, Teun Voeten. Uh, maar in de tussentijd uh, kunnen we wel alvast uh, eventjes wat vragen meenemen. Ja. Dus dat is op zich nog wel aardig, hè? Ja, want uh, even in het kort, wat kunnen mensen allemaal verwachten? Nou, Teun is uh, die heeft al jarenlang onderzoek gedaan naar uh, drugsgebruik en drugshandel en beleid uh, daaromheen. Uh, hij is antropoloog, dus hij gaat ook echt het veld in om het onderzoek te doen. Hè. Hij gaat mensen interviewen die drugs gebruiken, de leraren, politieagenten, handelaren, uh, beleidsmakers. Dus uh, die doet heel breed onderzoek. Uh, en dat duurt ook niet heel kort, weet je, antropologen die gaan vaak meerdere maanden het veld in en dan uh, maken ze een degelijk rapport daarvan, als het ware. Hij is recent uh, gepromoveerd daarop, op een onderzoek naar drugs. Onder andere onderzoek gedaan in Mexico en uh, nu recent dus een nieuw boek geschreven, dat heet, uh, dat heet ook drugs, letterlijk. Gewoon van dit jaar is dat en de ondertitel is Antwerpen in de greep van Nederlandse syndicaten. Dus daar gaan we hem straks uh, nog wel aardig over aan de tand voelen. Uh, daar heb ik op zich wel zin in. Het is altijd, altijd mooi om even wat uh, achtergrondinformatie te hebben. Voordat je nu je hele libertarische verhaal gaat afsteken en denkt... ...jongens, alles legaliseren en er is geen enkel probleem mee. Ja. Ja. Dus dat. Ja. En, uh, we gaan ook nog heel even over geschiedenis hebben uiteraard. En wij hebben daarna ook nog iemand uh, die praktijkervaring heeft met, uh, met het drugsgebruik. Waarschijnlijk ook met het produ produceren ervan. Al dan niet het distribueren ervan. Dat... Uh, mm -hmm. In ieder geval uh, iemand, met een gebruik, iemand met gebruikerservaring. Ja, die gaan we ook zometeen uh, in de uitzending halen. Uh, een heel kleurrijk persoon, letterlijk. Uh, ja, maar eerst zullen we zullen even uh, de, de jingle gaan bewonderen. hè? Ja, dames en heren, jongens en meisjes, het is weer een nieuwe aflevering van Stuurloos. Uh, we zijn hier met uh, Rick, uh, Richard en uh, mijn naam is Johan. Zometeen hebben we dan uh, Teun Voeten en uh, mm -hmm. ja, Josje Liefel komt er zo meteen ook bij. Het kleurrijke persoon met het gebruikerservaring. <laughs> uh, mm -hmm. Ja, eh, maar laten we eerst hebben oh, omdat de teuners nog niet is. Zullen we het eerst nog even hebben over de geschiedenis van de drugs? En daar hebben jullie ook even, of hebben jullie ook even in verdiept? Ja, het ding is natuurlijk: we hebben het er voor de uitzending ook eventjes nog over gehad. Hè, maar natuurlijk, altijd doe je wat voorbereiding voor zo'n uitzending. Je wilt natuurlijk wat slagen ten ijs komen. En de uh, Jellingner heeft daar op zich wel een mooi stukje over geschreven. Hè. Dat, dat, als je er wat langer mee bezig bent, is je dat wel bekend. Maar uh, drugsgebruik is eigenlijk al bijna zo oud als de mensheid. Die, uh, die drugs zijn er altijd geweest. En dan die ontdekking die verliep meestal wel toevallig. Hè. Dan zien ze een schaap uh, kat eten. En die denken, hey, die lopen er lekker uh, energiek bij. Laten we dat ook eens proberen. Kat met een Q. Dat met een Q ja. Kat met een Q, dat is in, uh, ja, dat ze niet, ja, <laughs> dat ze niet met een kat aan het kouwen. Ja, in Afrika en in, uh, in Jemen uh, wordt het ook uh, veel gebruikt trouwens. Ja. Uh, maar 4000 voor Christus werd in Iran en Irak, dus zeg maar Mesopotamië, die regio, werd al opium verbouwd. En de eerste tekst over alcohol, die dateren al van 6000 voor Christus, dus... Uh, ja. Dat is allemaal, heeft al best een lange geschiedenis. Uh, en de eerste pure chemische drugs, die zijn ook al best wel oud. En mensen denken misschien dat het iets is van het einde van de 20e eeuw. Maar amfetamine, dat werd al in 1887 gemaakt. En ecstasy uh, uh, voor het eerst in 1898. De pilletjes die mensen tegenwoordig op feestjes allemaal gebruiken, is al uh, meer dan 100 jaar oud. Nou, we hebben het uh, voor de uitzending ook even gehad over de, uh, over de wetgeving om, uh, rondom uh, drugs. Hè. Uh, en dat dat op een gegeven moment een soort wereldwijd project was om dat meer aan banden te gaan leggen. Uh, en in 1911 vond ook de eerste opiumconferentie plaats en de, daardoor kreeg je het opiumverdrag in 1912 waardoor uh, cocaïne en opiaten alleen nog maar voor medische doeleinden mochten worden gebruikt. Mm -hmm. Dus er zit een soort lijn in dat, uh, dat, is, dat er in ieder geval honderd 100 jaar geleden een soort van aan de beperking werd gedaan. En nou, we kennen allemaal wel de drooglegging in de Verenigde Staten ook, het een soort van voort, uh, voortvloeisel daarvan. Uh, en ik had het ook eventjes over uh, er is een um, Teun Voet heeft een stuk geschreven in het NRC uh, over zijn visie op, uh, op het drugsbeleid uh, hij is eigenlijk niet zo'n fan van dat het allemaal maar gelegaliseerd wordt, allemaal vrijgegeven dat brengt er nodige problemen met zich mee, daar zal hij het zo nog wel over hebben ook maar een reactie daarop is geschreven door uh, Thomas Martinelli en die is onderzoeker uh, bij het uh, uh, bij een groot instituut en hij heeft ook uh, onderzoek gedaan naar het Europese drugsbeleid. En daar blijkt eigenlijk een beetje dat Europa of de EU toch steeds meer neigt naar iets meer gewoon reguleren slash legaliseren. Dus het lijkt dat die trend weer een beetje aan het ombuigen is, juist omdat ze nu al meer dan 100 jaar bezig zijn uh, met de war on drugs en het allemaal niet heel erg succesvol blijkt. Want mensen die blijven dat dan toch gebruiken. Uh, en het, uh, het verbetert hun situatie ook niet echt. Nou, ja, dan zullen we er straks nog uitgebreid over hebben wat voor, voor en nadelen er allemaal aan zitten. Maar dat eventjes over de geschiedenis. Er is nog één component uh, eraan, waar dat nog niet besproken, maar die wel heel belangrijk is. Mm. Zeker vanuit de uh, VS, er zit ook een hele uh, uh, raciale component uh, aan, ja, aan, aan de drugs. Mm. En uh, in de jaren 30 en zo. Uh, dat je uh, wat, wat succesvolle jazzmuzikanten hebt, et cetera. De slaven zijn het vrij. Mm -hmm. uh, toen ons ineens stonden er vanuit het niets uh, ongefundeerde uh, verhalen van uh, uh, reaver madness. Mm -hmm. Dus uh, doorgedraaide uh, uh, zwarte mannen van uh, uh, marihuana stickies, mm -hmm. uh, die gewoon nergens op sloegen. Ja. Maar uh, dat verhaal ging wel een uh, eigen leven uh, leiden. Nou, toen is er gewoon heel lang uh, gekwakkeld hè, uh, met uh, de drugs. Uh, de FBI moest toen ook nog een, een beetje opgericht worden... Hè, om uh, daar dan uh, tussen de uh, staten uh, uh, die criminaliteit uh, aan te pakken. Uh, mm. Daarvoor uh, kon je dat niet aanpakken. En dan in 1980... Eigenlijk om dezelfde redenen als uh, met die river madness ontstaat dan de war on drugs. 1971 uh, uh, toch al? Dat is toch gewoon onder uh, Nixon? Oh, nou, ik dacht altijd onder uh, reden. Nee, dat was met de, met de crack-epidemie. <laughs> okay, zie ja. je een crack-epidemie. Ja, de, maar dat zit dus... Maar toen wisten ze best wel goed zeg maar, wie ze daarmee zouden pakken. Ja, Daar ja, komt het er is, het is toen ook een, uh, inderdaad een, een, een, een commissie geweest... die uh, onderzoek deed naar de uh, raciale uh, achtergronden... of de racistische achtergronden van de war on drugs. En uh, toen heeft ook iemand, ja. uh, een, een, een medewerker van Richard Nixon... die heeft ook toegegeven dat dat ook echt uh, racistisch gemotiveerd was. Dus, ja. dus daarmee allerlei, uh, want die had in de jaren zestig... Uh, uh, groepen zoals de Black Panthers en zo. En dat zagen ze toch als een probleem. En als je dan de drugs van bepaalde uh, minderheden uh, ging verbieden, dan kon je makkelijker die leiders oppakken. Dan had je in ieder geval iets. Uh, die drugs kan je natuurlijk planten als ze geen drugs gebruiken. Oh. Maar dan kun je, ze mooi, uh, kun je ze mooi in de bak gooien. En de hippies natuurlijk, dat vonden ze ook een probleem. Ja. Dus uh, ja, en die waren niet ja. vies van drugs. Dus mm. uh, ja, die kon je dan mooi uit de mm. weg ruimen. Ja, nou, de laatste keer dat ik erover sprak, is in Nederland ook uh, een kwart van het politieapparaat bezig met de opsporing van drugs. Uh, af en toe uh, vliegt er wel eens een helikoptertje over de stad, uh, weet je wel. Ja, ja, ja. En dan heb je het echt over een middel wat uh, nou ja, gedoogd is. Dus het mag wel uh, gekocht worden in de winkel, maar nauwelijks aan de winkel zelf. En nou uh, helemaal eigenlijk niet geteeld. En... Uh, maar dat is, ja, in Nederland heeft het meer de, de vorm van sociaal-economische repressie. Dat je zeg maar, de onderklasse uh, gewoon laag houdt. Dus uh, yeah, mensen die denken van ik ga gewoon gemakkelijk geld verdienen. Vooral dat moet niet kunnen lijkt het wel. Nee. Uh, ja. ja, dat hele verhaal hebben we natuurlijk ook wel een beetje over gehad. Hè. Dat zullen we straks nog wel wat uh, verder over spreken. Maar er uh, ja, zit toch... Ook in Nederland nog steeds wel. En ik denk, nou ja, Teun heeft dan onderzoek gedaan in Antwerpen, daar speelt dat ook. Uh, dat er natuurlijk toch een soort klassenverschil zit. Hè? En de mensen die, uh, die het eigenlijk tot vrijelijk kunnen gebruiken. Mm. En daar ook wel het geld voor hebben. En ook wel het geld hebben als er een keertje wat misloopt, dat ze een arts moeten inschakelen. Uh, en een soort van de, de lagere sociaal-economische milieus waar ze... Uh, nou, vaak net aan het kunnen betalen of net niet. En dan misschien uh, tot diefstal overgaan of soms uh, geweld gebruiken. Uh, en toch ook vaak daarin werken, inderdaad. Dat is ook een economie op zich, hè? Is een complete informele sector. In, in de Verenigde Staten, maar is dat ook, ook weer een, een, een onderdeel uit van de huidige problematiek: mm -hmm. de, de, het politiegeweld. En het is ook uh, gewoon een aantoonbaar verschil van hoe. Uh, politie omgaan als er in een uh, auto met blanke studenten een, een jointje wordt gevonden, ja, dan is het, oh studentico's en uh, rij maar door, ja. waarschuwing, <laughs> en als er dan een donker iemand is, dan is het gelijk, nee dit is het begin van uh, ghetto criminaliteit. Ja, ja. Uh, uh, yeah. ja, het is hetzelfde, beetje, hetzelfde apart uh, uh, ja, het selectieve aanhoudbeleid uh, dan wat er geldt bij dure auto's. Ja. Als daar iemand met een kleurtje in rijdt, dan, dan lijkt dat onwaarschijnlijk of zo. Maar als er gewoon een blank in rijdt, dan is dat helemaal niet zo raar. Ja. Het gaat ook vaak om de leeftijd wel, hoor, in dat geval. Ja, ja, ja. En jij hebt er ervaring mee, Joshi. Oh, nou, nee. nee. Nee. Want ik rijd zelf nooit een auto, ik heb dan een chauffeur, hè. <laughs> ja. De decadentie, ten ja. top, ja. Nee, ja, ik, uh, ik rijd... Uh, ik... Ik, ik weet wel dat vaak zijn bijvoorbeeld voetballers of drugsdealers uh, toch wat jonger dan de Mercedesrijders die wit zijn. Of in ieder geval als je het bijvoorbeeld met voetbal of drugs verdient, dan ben je wat jonger dan iemand die heel zijn leven lang een bepaald beroep uit heeft geoefend en een mooie auto rijdt. Dus ja. Ja, dat die jongere gasten dan toevallig net wat modieuzere kleding dragen, ja, ja, ja, ja. ja. Het is wel interessant, want, de, nou ja, ik kan er nu ook wel even over hebben, dus uh, recent, nou ja, echt gewoon uh, twee dagen geleden, is er uh, een grote drugshandel in, uh, nou ja, zeg, een beetje begrens van uh, Gelderland-Brabant uh, opgerold. Waar waren een, aantal, een flink aantal Brabanders bij betrokken, maar ik geloof dat de drugslab zelf dan weer in, uh, in Gelderland stond. Uh, en er zat toch ook wel een man van 58 tussen, weet je, een leeftijd van 23 tot 58 jaar, dus die productie... Daar komt dan misschien nog wat ervaring bij kijken ofzo. En daar zitten dan toch ook wel oudere mensen in. En dat is dan niet onwaarschijnlijk dat die in een dure auto zou rijden, om de een of andere reden. Ja, ja, dus die wordt dan niet gepakt natuurlijk. Ja, ja maar ja, het is toch altijd profiling. Uh, ja. ze, ze krijgen, ik geloof ook wel dat ze gewoon zeggen van nou pik iedereen die een petje op heeft er maar uit, weet je wel. Ja. Maar mm -hmm. uh, ja, ja, ja, ja. Om het nou per se op ras te moeten gooien. Dat vind ik zo makkelijk elke keer. Ja, dat weet ik ook niet of dat per se de redenering is, maar... Als auto, weet je wel, als iemand keiharde muziek aan heeft in zo'n auto, ja, dan valt hij er tussenuit. Of dan uh, weet ik het wat. Ja. Ik, heb zelf, uh, ik, ben al, ik woon al vijf jaar, nou, een aantal jaren niet in Nederland, hè, dus ik weet het allemaal niet hoor. Mm -hmm. maar dat gebeurt niet waar jij woont, begrijp ik. Ik heb toevallig uh, twee dagen geleden nog een hele groep gearresteerd zien worden, maar die verkochten... Uh, nep uh, zonnebrillen ja, die worden dan nou op een gegeven moment nee. ingelaaien ja, die hebben allemaal te... dat is één familie dus... ja, ja, maar ik herinner me dat ook nog wel van toen ik in Apels was, weet je, dat je daar zo'n straatje hebt en uh, allemaal van die uh, Afrikanen, maar ook echt sub-Sahara, weet je, gewoon donkere Afrikanen die staan ja. er met zo'n kleedje met een, met een plank eronder, en er staat eentje op de uitkijk op het einde van de straat uh, ja. en als de politie aankomt, dan wordt er geroepen en dan duiken ze met z'n allen tegen en dan klappen ze zo dat plankje op en weg ja. ja, Maar ja, toch kun uh, ja, je kunt je wel profileren noemen maar ja, die gasten dat, die, die zijn nou eenmaal van dezelfde familie ja. zo simpel ja. is het dus Ja, het dat is, dat is ook gewoon praktijk inderdaad het werkt ook gewoon zo ja. Ja. ja, goed, ja Hier hebben ze trouwens niet een hele donkere Afrikaanse kleur, hoor. in het zuiden van Servië hebben de mensen zelf in, in Servië zelf wonen mensen met alle kleuren eigenlijk daar is niet echt een specifieke Kleur aan, dominant. Want als je, het is gewoon in het zuiden hebben ze een net iets andere kleurtje dan in het noorden bijvoorbeeld. En ja, dat is op zich allemaal geaccepteerd wel. Mm. Ja. Ja, of en dat... in Nederland lijken we daar nog niet helemaal te zijn. Zo, dat had ons de, de huidige discussie mogen geloven. Nou ja, kijk. Ik denk niet dat Zwarte Piet zich echt gevormd had kunnen worden als er vanaf 1910 een relatief aantal uh, anders gekleurde mensen in Nederland hadden gewoond. Mm -hmm. dat, dat is ontstaan uit een hey, afwezigheid. Hey. Daar hebben we teun. Ja, ja, ja het En het lukt. Even dus... dus... dus nee. kijken of we... we horen je nog niet zo goed. We gaan kijken of Ja, beeld. Ja, hey, precies. Teun. Goedenavond. Hallo, hallo. Wie uh, zit er allemaal in? De... Ik ben uh, Rick. Ja, ik ben Yoshi. Ja, ik ben Johan, ik ben de techneut. <laughs> Ja, aangenaam. Denk bij Richard. Ja. Richard is alleen op audio. Ja. Ja. We waren al eventjes begonnen over de geschiedenis uh, van, de, ja. van de drugs en van het drugsbeleid. Ik ga, en... ik, ik ga mezelf in het begin muten hoor. Dus ik ga alleen een beetje meeluisteren zo. En dan op een gegeven moment, uh, want ik ben nog aan het eten ook. Dus oh ik, ja, had, ja. ik had begrepen dat ik er later bij zou komen, maar ik, ik had ja, alvast man. ingebeld. Ja. Zijn we, nou, je kan, gaan we nu in de uitzending? Ja, we zijn in de uitzending. Oh, ja. Ja. Ja, ik, uh, ik heb maar maar 25 minuten de tijd, want ik moet nog uh, werken vanavond. Ja, dat is helemaal prima. Dan gaan we gewoon uh, beginnen. Huh? Oh, ik zet uh, maar wel eventjes op stil. Wat heb je ja. over de legalisering, over de geschiedenis van de, de drugs en de legalisering? Nou, wat we daarover uh, hebben besproken is dat... Um... Uh, drugsgebruik is natuurlijk al heel erg oud. Er is uh, nog bewijs van dat het al duizenden jaren voor Christus al alcoholgebruik werd en opium verbouwd werd en dat soort zaken. Uh, en dat eigenlijk zo in het begin 20e eeuw uh, van de eerste opiumconferentie plaatsvond. En dat, dat dat leidde tot het opiumverdrag in 1912. Dus ja, dat die ja. geschiedenis van de regulering rondom, uh, rondom drugs iets meer dan 100 jaar oud is, zullen we maar zeggen. Ja. En, uh, ja, en, en ook dat uh, ja, ik heb natuurlijk wel je stuk gelezen in, in het NRC over uh, soort van dat klassenverschil hè tussen soort van lijkt wel witte gebruiks, een beetje een grachtengordel gevoel kreeg erbij die, die uh, al die drugs makkelijk kunnen gebruiken en, en weinig oog hebben voor, uh, voor de mensen die dat dan moeten leveren of produceren. Um, en ik ja. dacht eigenlijk wel van uh, uh, ja, de, de, de Thomas zei, Martinelli, wat zei ja, je? Drugs worden al duizenden jaren gebruikt. Als je nu kijkt naar de hoeveelheid soorten drugs, in welke hoeveelheden die worden gebruikt, is dit uh, volledig uh, unprecedented. Uh, er zijn uh, bijvoorbeeld duizend jaar geleden werden drugs gebruikt in een religieuze context. Uh, mm -hmm. Wat we nu dus hebben, is, drug, is drugs zijn de laatste dertig jaar gewoon een, een, massa, een, een consumptiemiddel voor een massa uh, uh, consumptie -maatschappij geworden. Dus, uh, er is een heel, heel groot verschil tussen drugsgebruik anoniem en drugsgebruik 3000, 4000 jaar geleden. Ik denk mm -hmm. dat je dat misschien een beetje uit elkaar uh, moet houden. Ja, nee, dat, dat snap ik. Ja. En, dat, en dat is ook natuurlijk wel waarom we jou gevraagd hebben. Dat, je die, dat beeld heb je daar beter bij, waarschijnlijk dan wij. Uh, wat, wat recent is, natuurlijk, dat het voorstel van D66 gekomen is. Vera Bergkamp was onder andere bij betrokken om. Uh, uh, naar een realistischer drugsbeleid te komen, zoals zij dat noemen. Uh, en dat gaat dan meer richting regulering slash, uh, legalisering. Maar als ik jouw uh, boek lees en ook je artikelen die je geschreven hebt, dan denk ik wel van, volgens mij ben je het daar in ieder geval niet helemaal mee eens. En dan is dus de vraag van, heb je het idee dat ze een denkfout maken? Nou, het is allemaal ontzettend gecompliceerd. Ten eerste D66, dat is al, al de, de partij van de maakbaarheid van de mens en de maakbaarheid van de maatschappij, mm -hmm. dat is ook. De partij die uh, een beetje mensen die uitgerangeerd zijn, uh, toch wel moreel willen plichten om te zichzelf te euthaniseren. En uh, nu wel ze een soort uh, complete windmolen, zonnepanelenmaatschappij... waarin iedereen uh, de hele week gestrest is. En dan het weekend precies was uh, bij Brave New World, had een paar pilletjes slikken om toch maar een beetje mee te draaien. En kijk, terug zijn natuurlijk een uitstekend uh, drugs- en de kapitalistische maatschappij die. Uh, dat, dat, dat zijn uh, drugs helpen en de, de kapitalistische maatschappij functioneren. De cocaïne, om productiviteit te verhogen, ecstasy om het weekend een beetje te ontsnappen, hash om, om te kalmeren. En, en de drugs is gewoon letterlijk een, een uitstekend middel om, om het volk onder de duim te houden en, en rustig te houden. En letterlijk het, het brood en het spelen. En, en vanuit een, een existentiële uh, oogpunt heb ik daar een, een heel groot probleem mee. Mm -hmm. Uh, de, vanuit een praktisch oogpunt ook, wat ga je legaliseren? Uh, ga je legale wiet maken? Uh, uh, ik heb de voorvader van de legalisering, Robert Jasper Grootveld, die heb ik nog gekend. Ik heb ooit een uh, 35, 30 jaar geleden, toen was ik nog student over de provo's. Toen heb ik Robert Jasper Grootveld uh, leren kennen en uh, daar raak ik heel erg mee bevriend. En, um, het idee van de oude provo's was gewoon een, een plantje op je balkonnetje en dan uh, een bloempotje met een wietje. En als je wilt smoren, dan, dan pluk je een blaadje van niemand last. Maar dat is dus ontspoord tot een enorme, goed uh, gladde wietindustrie. Waarin die, uh, de THC-gehalte dermatisch is opgepakt dat het zo hard terug is geworden. En als je uh, slappe staatswiet gaat legaliseren. Natuurlijk komt er dan een underground-markt uh, uh, voor, voor hele sterke wiet. Als je cocaïne gaat uh, legaliseren. Uh, die heel duur is, dan krijg je een underground markt voor, voor uh, onbetaalde, onbelast cocaïne en voor Crystal Met en voor crack. En je gaat gewoon van, van, van kwaad tot erger. En, en hoe wil je dat, dat, dat in heel een naam organiseren? Maar met wie ga je zaken doen om, om, om coke te legaliseren? Ga je dan zaken narcoterroristische organisaties die al duizenden uh, levens, uh, bloed van duizenden mensen aan de hand hebben gekleven? Ga je daarmee echt zaken doen? Mm. Uh, het, het, het lijkt mij ook niet maar het, uh, waar het dan meer op vast zit is van, ja, die problematiek die is natuurlijk sowieso, hè, dus die, die drugsproblematiek is op dit moment ook dus dan is de vraag van uh, ja, als je dus niet gaat uh, nou, in, in jou, vanuit jou begrijp ik dat je, dat je geen voorstellen bent van legalisering dus dan is de vraag van uh, wat zijn dan wel verstandige dingen om te doen in jouw beleving om, uh, om uit die situatie te geraken werken aan die, uh, die consumptiekant uh... Ten je moet ook, ook eh, ten eerste, moet je heel, heel duidelijk gaan erkennen, eh, ook een bewustmakingscampagne, wat de, wat de gevaren, ook de medische en de psychologische gevaren van drugs zijn. En ook, eh, ja, is ik helemaal niet meer zo onschuldig. Eh, er is een hele generatie die zich gewoon volledig apathisch bloot en er ook hersenbeschadiging en psychosis van, van, van, van oploopt. En ja, er is inderdaad een, een kleine minderheid. Ik ken ook mensen die. Eh, die functioneren en die, die roken in het weekend in sticky. En die hebben dan gewoon een. Uh, die, die kunnen er heel normaal mee omgaan. Maar mijn, mijn, mijn, uh, uh, mijn positie is altijd: een, een kleine elite kan er op een verantwoordelijke manier mee omgaan. Maar een hele grote groep mensen die gaan er dan bloot door. Die lopen hersenbeschadiging op. Die zijn zichzelf sociaal en psychologisch aan het isoleren. Mm -hmm. Je ziet hetzelfde met koken. Ik vind zelf koken een enorme vervelende drug. Uh, mensen die koken gebruiken zijn enorm van zichzelf uh, ingenomen. Ze krijgen een hele grote bek. Uh, het is een beetje een, een drug voor losers en zielenpoten... die een, een, beetje een, een klein egootje moeten oppimpen met, met, met wat chemische middelen. En ik vind het gewoon heel gevaarlijk hoe uh, het hele menselijk lichaam... wat, wat, wat een hele, heel ingewikkelde biologische en chemische balans is... van de receptoren en... en het uh, is, is heel zoals een, een, een synapse. Om, om dat te gaan opfukken met, met, met allemaal, uh, allemaal drugs en chemische stoffen. En ja, het gebeurt. En uh, dat uh, je moet de, de schade gaan beperken. Maar ik denk dat je ook heel duidelijk moet gaan werken aan, aan, aan die consumentenkant. Uh, kijk, vroeger was, was roken heel stoer en ruig. Mm. Nu is, is een sigaret opsteekt en, en je bent 40, 50 jaar. Is, is het allemaal een beetje zielig. En ik denk dat je ook zoiets naar, naar die... Uh, naar die drugstoestand moet. En uh, daar komen we terug bij het concept van de yogasnuivers. Dat zijn allemaal mensen die hebben een hele grote mond vol van authentiek en eerlijk en uh, puur leven. Maar die gebruiken wel allemaal kunstmatige middelen om een bepaalde geestestoestand te raken. Mm -hmm. En daar heb ik zelf een, een probleem mee. Kijk, ik, ik, ik, uh, ik, ik heb zelf uh, niks nodig. Ik uh, ben tevreden met mijn leven en met uh, de dingen die ik doe. Mm -hmm. Ja, als, ik, als ik je nu zo hoor, hè, kijk in allerlei andere situaties, ik werk zelf al jarenlang in de gehandicaptenzorg hè. en als mensen niet in staat zijn om zelf uh, uh, uh, handige beslissingen te nemen, dan wordt er op een gegeven moment bijvoorbeeld een mentor of een bewindvoerder aangesteld. Ja. Ik kan me voorstellen dat zoiets of in ieder geval maatschappelijke ondersteuning ook een rol zou kunnen spelen in, uh, in het begeleiden van mensen met een echte drugsverslaving of die er gewoon echt niet mee om kunnen gaan. Dan krijg je nog meer staatsinmenging uh, en uh, nog meer lijntjes, Nou, ah, meer... dat zou ook privaat kunnen, hè? Ja. Uh, je dit, dus je wilt zeggen dat, dat mensen die drugs een soort min moeten hebben om hun gebruik... Uh, uh, wie gaat dat betalen? De belasting betalen of betaald... Nee, nee, nee, nee, natuurlijk niet. Nee, ja. nee maar uh, ik weet dat jij hebt zelf ook geschreven hebt over maatschappelijke initiatieven, ik meen in België... Uh. Uh, waarbij organisaties zich daar vanuit zichzelf al mee bezighouden. En als ik me niet vergis, dan is dat niet met belastinggeld betaald. Maar zijn dat gewoon een soort uh, private stichtingen. Oftewel, uh, geen ja, het... winstoogmerk, maar wel gewoon uh, fondsen vanuit de samenleving. Ja, nou, Antwerpen heb je heel hoop uh, organisaties, van klinieken tot opvangcentra. Uh, tot therapeutische instellingen. En um, in de meeste draaien ja, toch wel allemaal op, op belastinggeld. En uh, een paar klinieken die. Uh, Echt voor de, de superrijken, waar mm -hmm. bijvoorbeeld als uh, Gordon naartoe gaat, dat zijn hele, hele dure klinieken. En, en inderdaad, wederom de elite kan het zich permitteren om een dure af, afkiktraject uh, te volgen. Maar er zijn, uh, als je echt gaat kijken naar, naar, naar, naar de schade van drugs, uh, criminaliteit, ondermijning, uh, schoolcarrières die worden afgebroken, uh, helemaal uh, opgefokte toekomstperspectieven, een hele generatie van dealers die een fout voorbeeld geeft. En ik ken een paar leraren die, die geven lessen op beroepsscholen. En uh, als je ziet hoe uh, die, die drugseconomie, het passen, hoe, hoe dat het, het hele verwachtingspatroon van de hele klas volledig ontwricht. Um, als je kijkt naar uh, ja, de criminaliteit, uh, maar ook naar de, de, de psychische schade die, die er voorkomt, uh, hoe mensen geholpen moeten worden op medische schade, dan, dan is drugs... Uh, ook de politie en inderdaad ook mensen zoals ik, onderzoekers zoals ik. Uh, het is gewoon een volledige industrie geworden die eromheen draait om, om enigszins die schade te beperken. Als je dat echt gaat uitrekenen, dan zou je daar enorm van schrikken. Dus ik vind het heel belangrijk, uh, kijk dat mensen drugs gebruiken, dat zul je altijd hebben. En dat kun je niet uitroeien. En ik, ik roep helemaal niet op dat criminalisering, criminaliseren van, van drugs Maar je moet gewoon echt, echt een heel duidelijke boodschap. Gaan uitstralen, maar we moeten iets, iets aan die, aan die consumptiekant doen. Want Het is gewoon het is niet normaal. Uh, en hey, je... ja, teun, want ik hoor. Mag ik heel even wat vragen of wat zeggen? Ah, ja, natuurlijk. Ja. Ja, sorry, want wat... ik hoor jou een, een heel mooi uh, een betoog geven over dat drugsgebruik, maar als je nou uh, over die consumptie nadenkt, uh, is het dan ook niet een, een uh, idee om dus de Engelse variant van de betekenis van drugs als zijnde medicijn. En dat we dus ons veel meer bewust moeten zijn wat we tot ons nemen. En persoonlijk vind ik zelf altijd iets van wat is chemisch, wat is natuurlijk. Ik heb net uh, toen ik uitgenodigd werd vanochtend om voor de drugs special, toen heb ik rondgelopen vandaag. En toen dacht ik nou ik heb mijn drugs inmiddels net weer op, want ik heb een heerlijk bordje rijst met wortels en een, uh, wat was het, een makreeltje uit een uh, potje deze keer. Of uit een blikje. En dat is mijn drugs geweest van vandaag. Snap je de gedachtegang die ik daarmee op wil. En dat er dus mensen zijn die ja, maar... iedere dag iets, iets tot zich nemen wat volledig gelegaliseerd is. Waar exact in een bijsluiter wordt vermeld wat voor bijwerkingen ze allemaal kunnen krijgen. Maar dat dat dus volgens onze bewustzijn wel getolereerd drugsgebruik is. Ja, maar en... Ik denk dat je een denkfout maakt als je zegt van ik eet een bordje mackerelen en rijst. En dat is, daar krijg je een kick van. Uh, en van drugs krijg je ook een kick. Dus een borstje rijst uh, is equivalent met, uh, met drugs. Dat, dat is een ik denk denkfout. fout Hetzelfde als mensen zeggen voetbal is oorlog, want ik ben oorlogsfotograaf. En, en voetbal is geen oorlog, want er vallen geen doden en er wordt niet geschoten. Uh, en kijk, ik, ik heb in mijn boek ik heb verschillende functies van drugs aangehaald. Uh, religieuze doeleinden, um, escapistische doeleinden. En inderdaad ook zelfmedicatie. En uh, er wordt heel vaak gezegd van ja, ecstasy wordt gebruikt voor uh, de behandeling van uh, Vietnam-veteranen met PTSD. Ja, dat gebeurt, dat gebeurt onder het dokterstoezicht. Uh, amfetamine of ritaline is een medicijn voor mensen met ADHD en uh, ritaline is in feite een soort uh, amfetamine. Ja, maar dat gebeurt ook, ook onder het dokterstoezicht. Er wordt zelfs uh, GHB gebruikt voor bepaalde vormen om narco te behandelen. Dit is al de, al de drugs. Oh, cocaïne, dat wordt soms medisch voorgeschreven. Uh, Psilocybine ook bij de depressies. Dus uh, bijna alle drugs. Die, die hebben natuurlijk uh, misverstandigen en onder toezicht. Uh, hebben in sommige gevallen een, een, een, een medicinale uitweg. Maar als je dat aan, aan zelfmedicatie overlaat, uh, dat, dan, dan krijg je een heel groot probleem. En... Um, uh, ja, ik, ik heb met zoveel mensen gesproken. Ik, ik ben eerlijk gezegd... Uh, ik heb nooit zoveel met, met, met, met drugs gehad. Um, ook niet met drugsgebruikers. Ik vond dat maar altijd een beetje vervelende mensen. Uh, maar met mijn onderzoek moest ik heel veel met, met drugsgebruikers gaan praten. En toen ben ik toch echt wel geschrokken van... Um, of met name die hele kooksnuivende wereld. Uh, wat daar ja, al, al fout gaat. Ja, daar was ik nog wel benieuwd naar. Want uh, de, ja, ik ben zelf ook antropoloog. Ik, je gaat toch zo'n... Uh, een... Uh, onderzoek in, althans onbevooroordeeld in beginsel. Hè? Want je, jij, je hoopt dat je in ieder geval met zo min mogelijk bias uh, je onderzoek kunt doen. En dan denk ik wel van, je, je ziet ook een mens tegenover over je. Dus wat is dan nog de menselijke kant die, uh, die je daarin ziet in de mensen die, uh, die je interviewt? Nou, als je mijn boek leest, dan zie je dat ik iedereen als mens behandel van ja, ja. waren criminelen tot, tot gebruikers. En, en, en zijn ook allemaal mensen. En uh, sommigen zijn uh, ik heb juist... Uh, Heel veel respect voor de mensen die ik in mijn boek heb gesproken, maar het is allemaal zo waren, Zonder enige hygiëne over hun leven hebben verteld. Mm -hmm. en, natuurlijk zijn het mensen, behandeld uh, ze als mensen, maar sommige mensen hebben zwakheden die ze zelf ook, ook erkennen. Ja, ja. ja, en en, ja maar we een vanuit die, ja. Mijn bias, kijk, uh, ik ga natuurlijk al met, met een 30 uh, jaar ervaring uh, mm -hmm. snappen. Onderzoek en uh, tien jaar uh, ervaring in de drugsoorlog. Dus ik heb al een, een slide anti-drugs bias. Omdat ik gewoon. Uh, ik heb acht jaar geleden een fotoboek gemaakt over drugsgeveld in Mexico. Uh, de journalist die mijn voorwoord schreef, uh, vier jaar geleden vermoord. Uh, ik, voor mij is het geen, geen ver van mijn bedshow. Ik, ik heb honderden uh, lijken gefotografeerd in, in Mexico. Ik, ik heb maatschappelijke onverrichting gezien. Dus ik heb inderdaad al een, een tikkeltje, een slide anti-drugs bias, maar ik heb in het onderzoek heb ik wel zo eerlijk mogelijk geprobeerd met mensen te praten. Dus eh, kijk, als antropoge ben je bewust van je positie, maar eh, je probeert toch zo neutraal mogelijk in het veld te staan. Mm -hmm. En heb je nu het idee dat, uh, um, dat, dat uh, die houding van die mensen en ook het geweld wat daarbij komt kijken, dat het iets te maken heeft met het feit dat het illegaal is? Uh, ja, ik het is gewoon heel, je bedoelt te zeggen, van als we het legaal zouden maken, zou geen geweld zijn. Kijk, jij nou, ik ik hebt die mensen geïnterviewd. Hè? Dus dan de, de, de, denk ik dat je een soort van beeld hebt gekregen van wat is nu uh, een motivering voor die mensen om dat dan alsnog te doen. Ook al is het illegaal. Nou kijk, uh, de, de, de georganiseerde criminele sector, die, die, die, die stort zich op allerlei middelen. En die, die stort zich bijvoorbeeld op... De, omdat dit momenteel de meest winstgevende sector is. Maar... Wederom, uh, een heel goed voorbeeld is, als je, als je iets legaliseert, dan wordt er onmiddellijk op een ander, iets anders gedoken. Dus het is gewoon een, een, een gebed zonder eind. Uh, uh, in Amerika werd op een gegeven moment de marihuana gelegaliseerd, ook, ook in uh, bepaalde staten, ook in Canada. En de, de Mexicaanse kartels die verdienden vroeger heel veel geld met, uh, met marihuana export, die, die zagen hun markt instorten. Die, die hadden zich toen op, op de Crystal met gaan storten. Dus, uh, je legaliseert marihuana En wat je terugkrijgt. is, is, is een Christelmet-probleem. Mm. Ja, <laughs> ja, en dat is natuurlijk wel de vraag: van, wat gebeurt er dan als je alle drugs in één keer zou legaliseren? Nou, ik denk dat je dan een volledig ontspoerde maatschappij krijgt. waar iedereen volledig gestoord. als een imbiciele. Uh, uh, narcomaan, uh, egocentrische zombie rondloopt. Mm. Als je dat. Uh, dat is gewoon heel gevaarlijk. Dat kun je gewoon niet. mensen kunnen daar niet mee omgaan. Dat kun je wel doen, maar dan krijg je inderdaad een soort sociaal Darwinisme. Maar dan vraag ik me af, zou iedereen ook drugs gaan gebruiken als het allemaal legaal was? Ik denk dat bepaalde mensen daar, daar niet voor zouden kiezen, maar een hele hoop mensen, die stap wordt, wordt gewoon enorm klein. Om, om, ik, ik sprak een vrouw die had vroeger een heel groot cocaïneprobleem. probleem gehad, die is daar overeen gekomen, maar die zei letterlijk van uh, als ik het zo uh, in de en bij de apotheek kon krijgen en ik zou me kut voelen, dan, ja, dan zou ik toch weer gewoon uh, even een, een lijntje voeren. Dus ik nou, denk ik dat... Ben, wat dat betreft oh. ben ik het wel volledig eens met jouw uh, standpunt dat de, de consumentenkant beter uh, uh, bewust moet zijn van wat ze met zichzelf allemaal aanvangen hè, als ze zo dingen doen, want veel mensen overzien het niet. En zorgen daarmee voor problemen voor, voor overige, de mensen om zich heen. En uh, ja, het is, ja het, is een, uh, het is toch een andere insteek dan dat ik had verwacht. Want ik dacht, ik had er een beetje lollig mee gemaakt van is het hier al drugs? En uh, weet je wel, een beetje een uh, vrolijke manier erin. Um, maar het is, ja, het is de afgelopen paar jaar mede door, denk ik, de chemische kunde van de mensen... Is er zoveel meer mogelijk geworden dan vroeger gebruikte je drugs? dan ging je heel extreem gezegd. Even met de hele stam een half uur de bos inlopen en daar vond je het dan. En dan gebruikte je het met z'n allen. En dan had je er een. De volgende dag moest je weer. de groenten voor je familie gaan verzorgen. Dus je kon dat niet iedere dag doen. En tegenwoordig. ja, we leven in zo'n luxe maatschappij. dat er zoveel tijd te besteden is aan. Drugs bijvoorbeeld dat die verleiding inderdaad uh, heel, heel, heel groot is. En als mensen dan ja, eigenlijk het, het, uh, het, het, het spannend wordt gemaakt door uh, bijvoorbeeld in elke video uh, de stoere jongens uh, drugs te laten gebruiken, dan, uh, ja, dan, dan, dan, dan, dan ik, kan ik me inderdaad, hè, dan, dan zijn mensen steeds minder geneigd om ook de negatieve kant van zo'n ervaring uh, te onderkennen. Ja. Ik denk inderdaad, daar da, da, da, da moet veel meer voorlichting komen. Kijk, maar wederom, ik, ik heb in mijn boek ook aangehaald, bijvoorbeeld, uh, uh, psychologisch explorerend. Ik heb het boek aangehaald van uh, Doors of Perception van Aldous Huxley. Heb je dat gelezen? Ik heb er wel een begin mee gemaakt, inderdaad. Nee, ja. ik heb het gewoon uh, moeten lezen. Moeten lezen. Ja, ik, ik, ik, ik, ik kijk alleen YouTube-filmpjes, zeg ik dat wel altijd. Ja. Ja. Ja, dat, dat, dat, dat, dat is heel interessant dat hij hele filosofische, kennis-theoretische bespiegelingen maakt. Eh, die ook heel erg aan de filosofie van eh, Emmanuel Kilt Kant moeten denken. Ik heb het ook in mijn boek beschreven. En kijk, dat, dat is een voorbeeld van een, een hele productieve vorm van, van, van drukgebruik. En ik haal ook eh, de grote Mexicaanse kunstenaars: eh, eh, Riviera, de muralist, en Sicaldo. Ik ben eens even zijn naam vergeten. Eh. eh, eh er zijn gevallen dat, dat mensen daar op, op, op een productieve manier... ...maar eh, ik denk dat die gevallen over het algemeen tikkels in de minderheid zijn. En ik, moet gewoon, ik denk dat je echt moet kijken wat doet drugs met, met de meerderheid van de mensen. En Als je zo in, in de coffeeshop komt en je ziet daar een hele generatie... ...die, die, die, die, die letterlijk de hele dag die daar letterlijk compleet surf en apathisch zitten blowen... ...ik denk dat dat, dat niet goed is voor, voor, voor een maatschappij. Tenzij de maatschappij bewust wilt... Uh, de maatschappij bewust, uh, hun onderdanen apathisch en surf wil hebben, dat kan natuurlijk ook. Ja, dat kan. Uh, wat ik wel interessant vond ook, is, het, uh, is ook een beetje dat culturele aspect. Dus je hebt het ook wel over dat in, in Bolivia. is het uh, kouwen van coca-bladen, is bijvoorbeeld dat is een vrij genormaliseerd. Dat is een onderdeel van de cultuur. En in het Riftgeberg uh, is dat het roken van wiet. Ja, ja, ja, nee. ik, ik, ik heb gezegd, kijk, uh, elke maatschappij heeft zijn eigen roesmiddelen. En, en wij hebben hier traditioneel alcohol, dat, dat bestaat hier al honderden jaren, duizenden jaren. Mm -hmm. En hele cultuur, ook in Frankrijk met chateaus en, en wijn en cognac en hele rituelen en cultuur. En uh, Ja, uh, veel mensen kunnen er goed mee omgaan. En een uh, hoop mensen, die, die, die, die, die komt ook een hele hoop ellende van. Daarom dat het ook, ook, ook, ook duur is en geregulariseerd is. Maar uh, elke maatschappij heeft recht. Ik op een of twee roestmiddelen die moet je apart zetten. En inderdaad, het eh, kou is koude kat, hier drinken wij, maar eh, mijn, mijn, mijn eh, positie is het is volledig doorgeschoten hier, hier in, in, in, eh, in het westen. Ja, en ja, wat maakt nu zeg maar dat het alcohol eigenlijk gewoon fundamenteel anders is dan andere drugs, althans in de Nederlandse samenleving dan? Waarom nou, dat dus niet gelegaliseerd zou alcohol, kunnen worden? Alcohol is natuurlijk ook, ook een drug, maar. Ja die, die kun je op heel verschillende manieren gebruiken. Ik, ik, ik, ga ook, ik, heb, uh, al, ik ben al vanaf 7 uur aan het werk, ik ga daar ook lekker een glas wijn drinken uh, om mm -hmm. even ontspannen. En ja, en je hebt mensen, Engelsen, die, die, die, die zuipen volledig plat en die ontsporen helemaal en, en mm -hmm. dat is gewoon, natuurlijk is het druk en alcohol, maar daarom is ik druk ook geregulariseerd. En, en, en ook gedecriminaliseerd, maar uh, er zijn ook bepaalde onder de zoveel jaren, onder de 18, kun je ook niet drinken, dus er is ook een heel streng controle. Maar wat ik dus zeg, uh, het druggebruik is volledig doorgeschoten. Mm -hmm. uh, maar in, toen ik uh, een tiener was, ja, je, je had af en toe een vietje, een voor mm -hmm. je gebruikte Hero, uh, en er kwam af en toe ook wel eens een LSD-pilletje langs. En, en, maar, maar, maar, maar dat was het een beetje, en, en nu heb je een esthacy, je hebt uh, mevredronen, je hebt crystal med, je hebt amfetamine. Je hebt, uh, en ja, er blijken toch een hoop mensen, ik heb ook wat mensen ge in, uh, gesproken uit die, die gayscene, die campsack scene, die dan de drie dagen lang zitten te hier op, op crystal meth En um, die zeggen zelf ook van die, die, heel, die hele pleziercentrum, dat zeggen medisch ook, heel, het pleasurecentrum met je hersen wordt volledig ontregeld, het, het, het, onomkeerbare hersenveranderingen. De, mm -hmm. uh, en dat zijn ook allemaal mensen die zijn allemaal heel voorzichtig, heel, heel lief begonnen met een beetje GHB, een beetje campsex. Uh, er is gewoon een groep waar het volledig ontspoort En uh, ik vind het gewoon een, een, een, een gebrek aan solidariteit als je zegt, laten we alles maar legaliseren, omdat je er zelf gewoon goed, goed mee kunt omgaan mm -hmm. en je onderklasse compleet naar, uh, naar de kloten gaan. Nou, Wat ik wel een mooi voorbeeld vond is dat in, uh, in 2000 hebben ze in Portugal besloten om, om uh, eigenlijk alle drugs te decriminaliseren en met name die verslaving gewoon als een ziekte te behandelen. En dat lijkt in de praktijk wel heel erg succesvol. Dus misschien dat is niet de volledige legalisering, uh, maar dan toch in ieder geval een aanpak waarbij je meer aandacht hebt voor juist die probleemkant van, van het hele drugsgebruik. Dat vond ik wel interessant. Dat is interessant, inderdaad, dat je die gebruikers ziet als, als, als, als, als probleemgevallen als, als, als, als patiënten. En uh, ja, daar, daar, daar ben ik mee eens. Ik, ik, ik zei het net al, je moet inderdaad dat, dat, dat stoere ruige hippe imago van, van druggebruik moet je, moet je terugdringen. Want uh, het is heel vreemd in, in de jaren 60, toen het met toen die drug zo begon in, in Nederland en in Amerika. Dat was gewoon een deel van de counterculture. Mm. Uh, ook om je bewustzijn te verhouden om een ander bewustzijn als, als het uh, conventionele kapitalistische cons consumentenbewustzijn uh, uh, um, en het was ook gewoon een rebellische statement, om, uh, gewoon omdat het, uh, de bourgeoisie reageerde er helemaal, helemaal spastisch en hysterisch op en uh, ja dat vertelde Robert Jasper Grootvoort ook, dat deden dus om, om, om te zieken dan ging ze met een bus vol hippies ging ze naar België toe en uh, daar hadden ze allemaal oregano en tijm bij en, en, en <lacht> waar Johanna was. En, ja, iedereen had de grootste lol natuurlijk, uh, <laughs> maar uh, uh, uh, als, je, als je mijn naam googelt en teun voeten provo's, dan kom je dat artikel tevoorschijn. Dat is, dat is ik al, al die, die, die spelletjes van de provo's beschrijf. Yeah. Maar, maar het is nu gewoon een, een, een, een, een accessoire van, van, van de moderne consumptiemaatschappij geworden. Er, er is helemaal niks meer rebels of tegendraads of counterculture Mm -hmm. Nou, ik, op dat opzicht denk ik wel dat het toch een, een uitwerking is van de complexe maatschappij waarin wij leven. En dat mensen dus op steeds creatievere manieren proberen om daar een uitweg op te vinden. Jij noemde net uh, uh, de gay scene. Ik heb hier mooi mijn black banana Ik aan. Ik heb nog wel eens een keertje... Uh, uh, nou ja, de mensen die aan die crystal match zitten daar die hebben bijvoorbeeld uh, 90%, nou ik weet trouwens niet maar een, een hoop van hen hebben aids snap je? en die, die zitten dus met de gedachte, nou ja, morgen kan het over zijn dus uh, ik spuit me lekker vol en uh, geniet er maar van en ja, wat, wat is iemand zijn uitweg die je wel of niet toestaat daarin en, en, en uh, voornamelijk dus de, de, de, de extreme gevallen die allemaal kunnen ontstaan omdat we dus zoveel complexer zijn gaan leven dan daarvoor. Uh, ja, die zorgen dus ook voor extremer drugsgebruik. Maar om, ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik vind toch uh, nog steeds een, een beetje van, weet je wel, wat je in je eigen lichaam stopt. Dat lichaam dat is van jou. En uh, zolang jij dus geen anderen daarmee kwaad doet. En dat is het grote probleem natuurlijk. Want ja, als, als ik... Uh, weet je wel, als ik tegen mijn ouders op mijn achttiende zei van nou, ik ga wel eens een jointje roken dan, dan konden ze wel in tranen uitbarsten bijvoorbeeld daarover van oh, we hebben, wat een verschrikkelijke zoon hebben wij toch opgevoed He, en dat is dan de sociale sociale druk die er, die, er, die er is ontstaan het normaal maar ja, wat is normaal en wie bepaalt dat dan precies en nou ja, goed de... uh, is het dichterbij de microfoon komen? Ja, ja, want ik, mijn, mijn iPhone is op, op, mijn, op mijn laptop overgegaan. Ja, ja. uh, kijk, iedereen mag natuurlijk zijn eigen lichaam kapot maken wat hij wilt. En uh, iedereen, als hij genoeg heeft van het leven, dan mag hij zich van kant maken. En, en dan kun je dat op een hele kleine manier doen. Gewoon een uh, jachtwilling halen en een uh, jachtje kopen en met loopafslagen. En een, uh, een, een, een schot door je, door, door je hersenstam jagen. Uh, of je kunt daar op uh, rails gaan liggen... en dan moeten uh, andere mensen... opruimen met de treinen verkrijgen. Dus dat kun je van uh, de dus op een asociale manier doen. Maar uh, over het algemeen... Uh, wat je net noemde, het extreme geval... van die, uh, die crystal met gebruikers. En uh, overigens valt kruis met AIDS... tegenwoordig nog mee, want ze tegenwoordig... in die gay scene wordt het uh, nieuwsmiddel... prep geslikt en daar mm. krijg, kun je... nog weer seks hebben in je reet laten neuken... zonder kapotje en dan krijg je... Mm. Niks meer kans op, op AIDS... Um, Terwijl hepatitis C, dat biert, dat is een grote epidemie aan het worden in die GC op dit moment. Maar um, uh, in laatste instantie moet de maatschappij toch voor jou in de rekening gaan betalen. Dus je uh, inderdaad gewoon zelf discreet op een, op een onbehoord eiland die eigen wilt, wilt, wilt uh, naar de kloten wilt hebben met gedovende drugs, uh, Go ahead, maar uh, je geeft een slecht voorbeeld. Je, je bent een uh, onesthetische aanwezigheid in de maatschappij. Dus je brengt al, al, al visuele schade toe aan, aan, het, uh, aan, uh, aan het uitzicht van het mensen van de hoer, is dat. En uh, ik denk dat mensen dat uiteindelijk als ze echt in de goot komt. Ja, natuurlijk uh, komt er een ambulance om, om, om, om, om jou te helpen. Dus uh, je brengt altijd schade toe. Ja. Richard, we hebben jou nog niet gehoord. nee, ik zit in de luisterstand. Ga jij nog een vraag aan Teunis? Ja. Ja, ik praat veel, sorry hoor. Nee, dat is niet erg hoor. Nee, nee, nee, maar het is goed. Normaal is Richard degene die veel zegt. Maar zeg maar wat, Richard. Ja, nee, maar ik heb er geen onderzoek naar gedaan. En er is natuurlijk ook al heel veel. Uh, besproken, hè? dus uh, dat uh, met name dan ook, ja, dat het verschil tussen historische uh, drugsgebruik, uh, ja, hè, dat het meer richting het spirituele ligt uh, tot de huidige drugsgebruik, ja, dat het echt om consumentisme gaat, waarin het werkzame stof ook ja, volledig geëxtraheerd is uit een plant. Dat het verschil tussen op een coca blaadje kouder, en natuurlijk uh, pure cocaïne in je, in je, <laughs> zo snel mogelijk in je, in je aderen krijgen. En uh, ja, um, maar een um, functionerende maatschappij uh, met drugs, wat, wat is dan een balans? Hoe ziet dat er concreet uit? Daar heb er heel veel over gezegd hoor. Ik kijk functioneel, uh, functioneel op welk vlak. Uh, ik vind dat we uh, op dit moment een uh, behoorlijk dysfunctionele maatschappij hebben. Dus ik vind dat een, een, een, hele moeilijke, een, een hele moeilijke uitspraak. Wat de functionele, want daar komen hele normatieve politieke uitspraken terecht. Maar ik zeg alleen: uh, kapitalistische drugs zijn een beetje de smeerolie van het kapitalistische systeem. Ik heb wel nog een vraag daarover. Want uh, ik heb altijd de gedachte, tegenwoordig, dat voornamelijk overheden. Er wordt bijvoorbeeld wel eens gesteld dat Afghanistan is binnengevallen omdat ze daar zo nodig heroïne moesten verbouwen. En dat dat eigenlijk de achterliggende gedachte is van heel die uh, uh, conspiratietheorie van een man met een baard die twee torens in New York zou hebben laten oplossen en zo. En uh, in hoeverre zijn nu overheden eigenlijk verantwoordelijk voor de aanvoer van die drugs? We, heb jij daar een zicht op? Heb je daar iets over gezegd? Of, uh, uh, nou, ik heb in mijn studie over het Mexicaanse drugsgeweld... Ten eerste geloof ik niet dat uh, 9-11 een uh, conspiracy was. Ik woonde in, in die tijd in New York. Uh, maar dat was een hele andere discussie. Uh, kijk, er zijn uh, gevallen bekend. Dat, dat overheden... Uh, er is een hele, hele shady uh, geschiedenis met uh, de uh, Amerika-Contra-Iran-schandaal. En uh, dat heb ik in mijn Mexico-boek aangestikt. Ik heb ook uh, de literatuur gezien. Ik ben daar niet diep op ingegaan omdat daar gewoon... Heel, uh, zag ik ingewikkelde business. Maar als je ook kijkt naar Mexico, uh, de, de betrokkenheid bij de staat met, met drugs. Ja, er zijn enorm veel lijntjes, maar uh, ik denk niet dat je kunt zeggen dat uh, Amerika Afghans niet binnengevallen vanwege de drugs. Ja, we hadden het er net voor de uitzending nog eventjes over dat er in het Europese parlement ook de nodige drugs gebruikt wordt. En dat, dat, dat roept dan wel de vraag op. Van, hebben overheden er eigenlijk wel belang bij om uh, de problematiek die er rondom drugs heen hangt. Om die uh, met enige spoed op te lossen. Of, of ja, ja, levert dat ook wat op? Ik, ik, ik weet niet. ik ja, hebt overheden op verschillende niveaus. Ik denk dat een overheid op, op, op gemeenteniveau... Uh... Uh, ...heel erg bij je baat is dus dat het niet meer straatcriminaliteit is. Maar uh, ik denk dat uh, de, de, de, de EU... Uh, ...of, of uh, een mensen die in het neoliberale circuit zitten... Uh, ...heel blij zijn dat, dat het rustig kan zeggen, ...omdat het gewoon essentieel is om onze kapitalistische maatschappij hiervoor te laten lopen. Uh, en um, ik, ik vind het heel vreemd dat die... Uh, die, die, die kritiek op drugs die is tot nu toe altijd een beetje gekomen uit de conservatieve hoek. Uh, het zou fijn zijn als die ook eens kwam, wat ik een beetje probeer te doen uh, met de maatschappij kritische, uh, progressieve hoek. Mm -hmm. dat wil ik wil het niet 100% progressief noemen, maar, maar snap je dat maar. In, in ieder geval, uh, drugskritiek moet wegkomen uit die hoek waarin het nu zit. Want als je tegen drugs bent, ben je fout en rechts en conservatief. Uh -huh. Als je drugs bent, ben je hip, links en progressief. Maar. Ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat ook inderdaad uh, het segment van de bevolking, wat ik zelf progressief noemde, uh, ook eens keer heel kritisch gaat nadenken over drugs. En uh, ik, kan, ik moet er niet uit vandoor. Ja. Uh, uh, dit is mijn laatste. En ik hoop dat mijn boek daar een beetje aanzet heeft gegeven. Ik heb af en toe inderdaad de, de, de knuppelend hoender opgegooid. In, in, in Vlaanderen heb ik het woord yoga snouten geïntroduceerd. In, in België nog nauwelijks nou, bekend. En ja, er is een hele discussie over ontstaan. En uh, mensen die zijn zich toch wel iets, iets bewustiger worden van uh, drugs, criminaliteit, uh, natuurlijk no leven, authenticiteit, uh, ex -ex -ex exploitatieve structuren, maatschappij. Uh, dus ik denk dat, dat een... Uh, ik zeg ook niet dat ik alle antwoorden heb, maar ik, ik heb in mijn boek heb op zo'n integere uh, mode meer een voorzet te proberen te geven in die discussie. Ja. Mm -hmm. Mooi. In ieder geval... Hartelijk dank voor, uh, voor de interview. Jou, ja, ook nog een korte, één korte vraag. Ik hoop het heet drugs. Uh, ja. in de greep van de Nederlandse syndicaten. Ja. Dank. Uh, ik heb al hele goede reacties van criminelen en van politiemensen. En ook van bezorgde ouders. Dus dat is voor mij mijn... Moment... <laughs> <Ja. laughs> Helemaal goed. Dankjewel. Hé, hey, fijne Dankjewel. avond, Teun. Lisa, hoi, hoi. hoi. Nou, en, en dank voor deze vraag om mij te vragen. Ja. Okay. Helemaal goed. Dankjewel. Ja. Hoi. wel. Ja. Ja, dankjewel. Uh, dat is tot zover uh, ja, Teun Voeten. Uh, zijn boek is uh, drugs en uh, het is verkrijgbaar uh, gewoon uh, bij de boekhandel. Uh... Ja, bij de Pageman, nou, bij de, de bol. Bij de drugser, ja. hè? ik ken hem rechtstreeks bij de drugser kopen. Oké. Okay. Kan ook. Ja. Drugs Antwerpen in de greep van Nederlandse syndicaat. En hij heeft eerder ook een boek geschreven over uh, de, Mex de Mexicaanse drugscartels Dus dat is ook een interessante. Ja. Ja, ik blijf toch ook erbij dat er zoveel dingen uh, nu niet aangemerkt worden als drugs, maar het wel zijn. Bijvoorbeeld uh, iedere dag de krant op de mat. En oh ja. uh, dan de koppen lezen en uh, op de hoogte willen blijven van de aandelenkoersen bijvoorbeeld. Ja, ik geloof wel dat er toch een onderzoek is gedaan ook al naar het... Uh... Uh, nou, bijvoorbeeld het kijken naar, uh, naar je telefoonscherm, beetje de hele dag, om maar en ja. daar vrede te krijgen uit het checken van je Facebook-berichtjes, kijken of je wel geliked wordt, een bepaalde ja. Ja, series dan maar af moeten kijken om daar je fix uit te halen, als het ware. Dat zijn verslavingen. Ja, precies. Uh, nou ja, maar in, in wezen, de, de, de, hetzelfde centrum in je hersenen wordt geactiveerd als dat gebeurt. Dus ja, het, oh, het, het, het is ook alweer die sti stimulatierespons, toch? Ja, ja. ja. Dat uh, ja, en ja, het is gewoon je, je dopaminecentrum. Dus een, uh, ja, ja, ja. dat werkt op dezelfde manier als cocaïne, als cafeïne, als theobromine, wat in cacao zit, bijvoorbeeld. Uh, ja, cafeïne en uh, cacao, die zijn allemaal gewoon legaal in is dus toch weer inderdaad bij een soort van. Uh, het moet een bewustwording zijn, als ik dat een beetje uit die woorden van Teun distilleer. Er moet gewoon een bewustwording komen dat, dat uh, uh, ja, jouw lichaam is jouw tempel en ben je meer bewust van wat je daarin uh, jast. En het is niet normaal om ieder weekend, iedere week een pilletje te doen. Snap? Je? Het is leuk om een keer een pilletje te doen, maar ja. als je er op een gegeven moment van afhankelijk begint te raken, mm. maak dan dus die drempel lager dat je... Bij de mensen om je heen. En dat is vaak dan ook weer het probleem. Want jij bouwt de sociale bubbel op. En iedereen die jij ieder weekend ziet gebruikt een pilletje. Ja. Weet je wel. Dus, uh, maar, maar dat moet een beetje. Uh, als we verstandiger als maatschappij met drugs om willen gaan. Dan moet dat dus. Uh, volgens mij moet het gewoon veel makkelijker bespreekbaar worden. En ook dus de kritiek erop makkelijker bespreekbaar worden. En niet van ja. Uh, nou ja goed. Ja. Nou, ik vind dat helemaal niks moet hoor. Dat gaat dan met name. Ja. Het <laughs> gaat er met name over de peppers en de downers. Hè. Dus uh, dat, dat dat goed onderscheiden wordt. Ik bedoel, in de Verenigde Staten heb je ook nog een gelegaliseerde vorm van, uh, ja, het zit echt tegen de drugsproblematiek aan. Het is echt Antidepressiva. De uh, ja, oxycofen, Ja. ja. Ja, oxycontin en dat is uh, zelfs nog sterker dan morfine, geloof ja. ik. Maar dat is dan weer wel te verkrijgen. En, en, en er gaan ook echt mensen dood aan. Uh, mm -hmm. Maar dat zie je dus ook. Hè? En daarom vroeg ik het dus net ook naar. Het is alsof er een soort balans moet zijn tussen een soort, soort macht... He, dus uh, van inderdaad van uh, uh, wie onderdruk je ermee of wie bevrijd je ermee. Er moet een soort economisch model uh, aan vastzitten, weet je wel. Dus de vraag van, uh, nou kun je er met elkaar wat aan verdienen? Of kan er belasting over worden gegeven? Of uh, is het allemaal vrij? En, uh, en, en, en de kwaliteit uh, zeg maar ervan. Hè? Dus uh, dat je geen... Uh, uh, ja, een soort vergiftiging krijgt van, uh, van, uh, van spullen. Ik bedoel... Ja, ja. Dat is een, ik vind het een heel complex verhaal, weet je. Want aan de ene kant is het natuurlijk gewoon zo... dat een drugsverslaving, dat kan een gevangenis op zich zijn. Hè? Dus als je dan ja. over een libertarische inslag hebt... Ja, dat, dat, is gewoon, uh, dat is gewoon een gevangenis... en dan ben je eigenlijk in je hoofd helemaal niet vrij. Nee. Uh, en aan de andere kant is, er zit er soort dubbel iets in... dat als je dan denkt, oh dan ga ik het legaliseren... dan kan er redenering zijn... Want dan kunnen we de belasting over gaan heffen. Of dan kunnen we er bepaalde regels voor afspreken. En dan heb je dus in wezen uh, je economische vrijheid ingeleverd. Om een stukje persoonlijke vrijheid te krijgen. Aan de andere kant. Als je uh, nou, de klassieke heroïne junk bent. En je moet uh, elke dag een autoradio stelen. Mm. Hè, dan is je leven niet meer zo complex. Uh, nee, dat... de, nee, voor de gebruiker zeker niet. Ja. Nee, maar, maar er, er zijn ja. allerlei extra... Externe effecten natuurlijk voor de maatschappij. Ja. Uh, die het hele verhaal wel complex maken. Uh, ja, ja dat, dat is het ook. We hebben ook een hele hoge verwachting van elkaar en van het leven. En daar wat, wat, hoort ook die, hoe noemde hij dat? Yoga. De yoga snuiver, ja. Ja, de yoga snuiver. Dat hoort er zeker bij. Een mm. soort bijna een narcistische kijk op het leven. Van, ja, dat, dat je echt alles uit het leven moet halen. Ongeacht. Wat voor schade het uh, aan je doet. Uh, ja. ja, en ik ken die kritiek ook wel van Teun, dat die, die zeggen: hey Rob Jette die gelooft in een maakbare samenleving. Weet je? Maar ik denk dat ik nu pas begrijp wat hij bedoelt. Maakbare samenleving als in: als ik een beetje drugs erin gooi. dan kan ik controleren hoe ik de werkelijkheid beleef. Ja. En dus niet zozeer als in: van ik geloof dat, uh, dat de overheid met allerlei regels en, uh, en sturing. Uh, dat, uh, dat hele drugsgebruik uh, goed in de hand kan krijgen. Hey, nou, heel even wat anders. Uh, Johan, jij weet dat op uh, twitch.tv slash vrijheidradio gebeurt op het moment niks. Hè? Nee, klopt. We zijn tegenwoordig <laughs> op Facebook Live. Oh. oh, Facebook Live. Ja, ja, ja. Oké. Ik heb je alle <laughs> mensen naar jouw vrijheidradio doorgestuurd. Ja. Uh, maar ja. het, uh, Ik denk dat een maakbare samenleving in deze context ook zo'n beetje zo van hoe uh, de wegenbouw gaat. Weet je? Als je gewoon... Uh, kijk, je, je legt het al een keer uit, maar uh, zo zit, een bepaald percentage ligt gewoon altijd open. En dat geldt mm. hier ook bij. Als je gewoon weet dat uh, een bepaalde percentage van je samenleving in puin ligt, <laughs> ja. Nou, ja, misschien, misschien, uh, misschien voel je je daar wel veiliger bij, zo van uh, dit is zoals het hoort of zo. Misschien dat dat een beetje... Ja, wel, wel een soort van de acceptatie van dit is, uh, dit is wat het is en ja. ik denk dat dat uh, dat beseft dat kan in ieder geval bij bepaalde politici nog wel eens indalen weet je? Want ja. ze niet denken dat je alle problemen maar onder controle kunt krijgen terwijl, ja, terwijl het, het probleem ontstaat dan ook hè, door uh, een hele goede uh, distributie hè, en, en extractie van die werkzame uh, stoffen ja, dus hmm. uh, uh, ja, dat je dus echt ook ...compleet up of down uh, kunt gaan. Ja, als je... ...nou ja... ...er was een tijd... Uh, ...dan kon je uh, Amerikaanse wiet... ...kon je mm -hmm. gewoon ver, uh, de vergelijking trekken met Nederlandse wiet. En dan moest je geloof ik ongeveer iets van ons uh, uh, Amerikaanse wiet hebben... ...om het Nederlandse effect mm -hmm. te krijgen. Tegenwoordig ja. ligt het wat dichter bij elkaar. Mm -hmm. Maar dan wel... Maar, maar dan wel, dan als je daar uh, van een, een paar gram van de Amerikaanse wiet uh, had. Mm. <laughs> da, en je werd ermee gepakt. Dan zat je in veel grotere problemen dan in Nederlandse wiet. Ja, ja, ja. Ja, uh, uh, ja en, en, en dat relativeert ook een beetje weer. Je hebt ook een soort... Uh, uh, je hebt een soort uh, historische kennis van nodig. weggekomen, weet je wel. En dan nou, blijkt gewoon heel veel... Uh, uh, gewoon een, een beetje ongelukkig te zijn. Hè? Dus bijvoorbeeld... Nou, als je dan heel goed uh, die stoffen eruit kunt trekken... dan uh, het het effect op een mens. Dan kan een mens wel... Uh, zoveel stoffen uh, nee, nee, dat kan dat duidelijk niet uh, ja. ik zit al tijdenlang zit ik op een nootropics forum en nootropics zijn zeg maar stoffen die je kunt gebruiken om je lichaam beter te laten functioneren, en dan word ik heel erg ja. neergekeken op dat soort overmatig drugs gebruik, want dat sloopt ja. je lichaam ook ja. uh, wat het echt letterlijk doet, dus als je bijvoorbeeld heel veel cocaïne gebruikt is dat je uh, dat je dopamine receptoren in je hersenen minder goed functioneren ja. dus je hebt ja, uiteindelijk dat, natuurlijk, dat idee van gewenning ook dat je steeds meer nodig hebt om hetzelfde effect te bereiken, nog naast de verslaving dat je het iedere keer weer wilt gebruiken ja. om, je, om je fix te halen ja. maar wat ik wel, eh, wel nog een leuk punt vond is dat eh, Teun het ook had over een, ja, dus die, die overhaaste kapitalistische samenleving die zorgt ervoor dat mensen nog steeds maar middelen gaan gebruiken om, eh, om die prestatie eh, voor elkaar te krijgen maar het grappige is dat in, in Zweden hebben ze. Uh, nou, in heel veel bedrijven in ieder geval hebben ze een zesurige werkdag. Dus ja. daar is in principe veel minder stress. Maar daar blijkt toch ook dat daar best veel harddrugs gebruikt worden. Dus er zit dan misschien wel weer iets anders achter. Ja, je moet niet, niet vergeten dat de alcohol daar niet te betalen is. Hè? Oh ja ja. ja, ja. En wat je daar ook hebt, is dat heel veel mensen daarom dus uh, maar zelf alcohol gaan verbouwen. En uh, zelfs alcohol te. Uh... Uh, te produceren dan, moet je, dan kan je nooit even een klein flesje doen dat wordt meteen een heel vat van een paar liter uh, dat moeten ze dan weer binnen een weekend opdrinken dus dan uh... <laughs> je hebt ja. heel vaak alcoholvergiftiging. Ah, ja. <laughs> ja. ja, nou je hebt aan de ene kant uh, van de medaille heb je een soort stressbeheersing nodig hè? Dus, mm -hmm. uh, ja, dus de verdoving en aan de andere kant, als je dus net weer wat meer vrije tijd hebt, uh, ja, dan heb je ook weer meer kans op verveling. En ook verveling kan uh, uh, uh, problemen geven, onrust, of juist, uh, ja, dat je denkt, van, dan moet er een beetje actie komen, gaan we weer wat snuiven of zo. Ja, maar mensen zijn ook niet meer gewend om zich te vervelen of om te lijden, bijvoorbeeld ook. Als je maar op een momentje moet afzien of lijden of zo, en er komt niet gelijk een beloning daarvoor, dan. Uh, dan denk je nou dan douw ik maar wat in mijn mik, want dan voel ik me wel weer oké. Okay. <laughs> ja. nou, dat is ook een beetje, ja, dat roofbouw op je lichaam plegen. Ergens. Nou, een voorbeeld, een voorbeeld van mijn broer dan. Die is oh. een pok. En dan weet ik veel, 60 uur in de week of zo. 70, 80. Makkelijk. Maar dan moet elke vrije moment, moet dan ook, zeg maar, uh, ja, moet dan ook dienen, weet je wel. Die moet uh, tot het maximale uh, benut worden. Mm -hmm. Maar dat... Dat levert natuurlijk ook een enorme frustratiedrift op. Weet je. als je niet gewoon op je reten kunt zitten. En uh, je ja, kunt, kunt gronden. Mm -hmm. hè? Um, ja, dan, dan ben je uh, continu aan het jagen. En, en um, ja, en... en, en en, en daar merk je dan ook, zeg maar, van, uh, dat, dat roept ook weer zijn eigen onrust op. En dat is weer, weer die uh, yoga-mentaliteit uh, van elk moment moet uh, maximaal benut worden. En Dan krijg je ook een soort uh, existentiële uh, onrust van. Want uh, uh, ja, de, wat is maximale benutting? En dan denk ik ook daar zit een balans in tussen nou, een keer een goede activiteit, weet je wel, een boswandeling. Uh, yeah, tot, tot, tot een keer uh, gewoon nieuwe dingen doen, dat je daar nieuwe prikkels van krijgt, hè? nieuwe de, de, uh, dingen leren en dat je ook af en toe gewoon echt uh, alles kunt loslaten ja, en maar mensen... er zit ook wel, een, voor een aardig deel zit daar volgens mij sociale druk achter, hè? dus een peer pressure en een fear of missing out, dat je denkt, oh, als ja. ik dit of dat niet doe, dan hoor ik er niet meer bij en dat kan echt niet gebeuren dat ik er niet meer bij hoor dat het kan op een gegeven moment ook ontzettend bevrijdend zijn. Hè? Als, je, als je denkt van, nou, dan hoor ik er maar niet bij. Weet je wel. Ja, ja. Dikke ja. vinger. Ja. Ja, ik heb een... Ik, heb een... Maar ik, wil, wel, ik wil toch ook nog wel bestrijden. Want dat vond ik een beetje... Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Maar dat hij het zo negatief zou neerzetten. Terwijl ik mm. ook vind dat er heel veel positieve dingen aan drugsgebruik kunnen, kunnen hangen. En, en uh, het is inderdaad in de afgelopen... Nou ja, vanaf dat ik geboren ben tot aan nu is... Is de kwaliteit van de drugs, de puurheid ervan? Laat ik het dan zo zeggen. De kwaliteit hoeft niet eens altijd... Maar bijvoorbeeld heel erg duidelijk is uh, de nederwiet. Die gewoon van uh, 3 tot 6% THC vroeger naar soms wel 50% THC. Nu tussen de 30 en 50%. Ja, dat is hetzelfde als dat je van bier uh, een whisky gaat maken. Maar nog wel dezelfde glazen blijft schenken, weet je wel. Dan, dan, uh, dan ja, dan... dan dat heeft ook zijn effect, maar toch uh, blijf ik altijd een beetje verdedigen dat uh, je jezelf, ook met drugs op, ben je jezelf. En het is juist, uh, uh, het, het, het, het geeft juist inzichten in jezelf die je nou, niet zo snel in ieder geval uh, had kunnen bereiken als dat je met drugs hebt gedaan. Want je komt in een andere. Uh, staat van zijn je, je, je ervaart alles anders en daardoor leer je iets op een manier die je daarvoor nog niet geleerd had en mm. uh, om per se per definitie te zeggen, ja dat gaat met iedereen uiteindelijk fout, en mensen kunnen dat niet handelen, nee ik oh, denk dat de, de mensen van vandaag de dag erg beperkt zijn in hun spirituele uh, pad zeg maar, die, die hebben erg weinig uh, uh, uh, ontwikkeld op het gebied van spiritualiteit, en daardoor hebben ze het zo moeilijk als ze dan ineens zo'n openbaring hebben met een bepaald soort drugs. En als we dus ja, wat beter met elkaar bijvoorbeeld gaan begrijpen van, goh uh, uh, weet je wel, we zijn al op deze planeet en daarom hebben we allemaal een invloed op elkaar. En als jij aan de drugs zit, dan doe je mij ook pijn. Wat eigenlijk dus een beetje het standpunt is van de huidige ouder, weet je wel. Mm -hmm. um, nou ja, dan, het is heel moeilijk natuurlijk, want op je achttiende e heb je er gewoon vaak scheid aan en dat komt gewoon ook door de gangstercultuur op uh, muziek en uh, weet je, ik wat allemaal. Dus weet je... Ja, wat je zegt, er hangen allerlei dingen met elkaar samen. Die hele gangster cultuur. Uh, die heeft in het begin natuurlijk wel een oorsprong in het feit dat zij zich heel erg lang uh, onderdrukt niet alleen hebben gevoeld, maar ook hebben geweten, weet je, dat het ook echt zo was. En op een gegeven moment hebben ze een manier gevonden om daaruit te ontsnappen. En we hebben een soort van die gangstercultuur uh, geglorifieerd als het ware. Ze zeggen, nou, nu hebben we eindelijk wel een soort van status. En dan, uh, ja, dat pakt dan in de praktijk zo uit. Misschien normaliseert dat ook weer, hè, als het weer wat langer duurt... Ja, ja, ja. Dus nou ja, goed, dat was toch wel de, de side note of de aanvulling die ik dan elke keer, als ik zo iemand als Tim op praat, wil ik dat toch altijd nog erbij geven. Van, joh, ja, eh, ja. niet te negatief, ja. weet je wel. Ik snap dat je in Mexico je honderden mensen hebt gefotografeerd die daar dood voor pampers liggen en dat is ook gewoon klote. Met, met wapens in, in van Obama, zekere, Obama hè? Moet we er in zekere zin, hè, als jij kook snuift, ben jij daar mede verantwoordelijk voor, want jij geeft die winst maar ja, dat, dat Nederlanders nu toevallig zoveel wind kunnen geven en dus dat er zoveel drugsgebruik is omdat ze daar zo rijk zijn, om het maar zo te zeggen. Ja, het is een ja, ja, ja, ja, lastig, lastige balans, maar op per definitie te zeggen, nou het gaat sowieso fout, dat ja, ging toch... Uh... Ja, maar dan zou je kunnen zeggen, van, nee, dan moet het gewoon in Nederland gaan kweken. Ja, maar als we dat dus zouden beseffen en als we zien hoe dat het proces is... Als jij ziet wat voor een troep... Ik weet niet of je die aflevering kent van Gordon Ramsay. En dan gaat hij naar het Amazonenbouw en dan gaat hij koken. En dan gaat hij dus... Eh, eh, eh, Gordon Ramsay gaat koken, maar dan gaat hij kook produceren. In plaats van oh, dat ja. hij... Oh, ja, ja, ja. Ja. En dan gaat hij zeggen, nou zoveel honderd gram aceton mm. en zoveel 100 uh, milliliter dit... Nou, als je benzine, ziet wat voor een benzine, benzine, ja. benzine inderdaad, als je dus ziet wat voor een teringzooi dat er dan ingaat, als je dat zelf zou maken, nou dan denk je wel twee keer na voordat je het je spul wegsnijdt. Maar wat ik wat heb die via... uitzending heb ik ook gezien, maar het ding is dus wel. Uh, volgens mij interesseert de gemiddelde gebruiker eigenlijk geen ene uh, reetoeder, wat de achtergrond is. Uh, uh, en, en wat ik denk, die, die is alleen maar gericht op die fix. Uh, en, en wat ik net ook bedacht, is van ja, we kunnen hier nu, als een stel oude mannen, natuurlijk tegen de jeugd gaan zeggen van hé. Hey, uh, ja, maar jullie hebben het spirituele pad gemist, weet je. Of je moet eens ja. gaan nadenken over wat de gevolgen zijn... of de maatschappelijke ja. inbedding. Maar dan ben je op die, leeftijd, op die leeftijd helemaal niet mee bezig, hè. Als je nee. 16, 17 bent, dan... Uh, nou, dat, dat zeg ik, iets heel onaangenaams voor mensen die nu 16, 17 zijn. Uh, maar dan is jouw frontaal kwad nog niet veruit ontwikkeld. Dat is rond je 27ste pas. Dan pas krijg je planningsvermogen en echte sociale invoeling, weet je. Het empathisch vermogen, dat is op zo'n jonge leeftijd... is dat er bijna nog niet... En dat is juist de kliek die het heel veel gebruikt. Weet je, die daarmee gaat experimenteren. En denkt van ja, dan gaan we eens even lekker doen. Ja, omdat ze daar ook door hun idolen op aangestuurd worden. Want dat ja. is toch... Ik heb, zit, ik heb even gewisseld van uh, Trui. Want het werd toch een beetje warm. Mm. Maar ik heb hier nou weer mijn shirtje van uh, Pulp Fiction. Mm -hmm. En uh, ja, dat is ook één grotere drugsfeest, weet je wel. En ja. Ja, als, als dat nog steeds op IMDb in de top 10 van films aller tijden staat... Ja. En iedereen ziet dat en denkt: wauw, eh, eh, eh, one more time, motherfucker. Was wie? Ik had ja. het al uh -huh. Maar weet je wel, eh, uh, um... Nou, in die film zag je iemand bijna doodgaan aan uh, cocaïne. hè? Nee, dat was heroïne, hè? Ze dachten dat koopt, ik ook. Oh, of heroïne, heroïne, ja. Maar er zijn meer films die natuurlijk in die richting <laughs> ja. zitten. Weet je, Fear and Loading in Las Vegas. En uh, Trainspotting bijvoorbeeld. Uh, Requiem for a Dream. Als mensen geïnteresseerd zijn in films over drugs, ga dat vooral kijken. En maar ook een dystopische film over, uh, over een rare vorm van drugsgebruik. Ook in uh, Clockwork Orange bijvoorbeeld. Uh, dat ze dan in Moloko ja. Plus zitten en dan geweldsmisdrijven plegen en zo. Ja, Brave dus Brave new ja, precies. Het is van alles daaromheen te zien inderdaad. En dat is niet allemaal even vrolijk hoor. Maar, uh, uh, ja, maar dat is ook een verschil hè, met die samenleving die, die dan sowieso een, een mildere vorm had uh, hè, van drugs. En dan met name de, de psychotropische, hoe heet dat, dat je hallucineert. Ja, psychedelica. Uh, ja, ja. Uh, dat je uh, drugsgebruik onder jongeren, ja... Dat is dus ook een van de problemen. Er zit er dus geen sjamaan bij. Dus iemand die, uh, die dat gewoon begeleidt. Dus dan ja. heb je uh, met uh, al die kleine frontale kwabbetjes. Mm -hmm. <laughs> ja, dan loopt het ook gewoon onder groepsdruk heel, anders zijn er heel snel uit de hand. Dat, ja, dus ja. Ook, uh, dat, hoort, uh, dat hoort echt bij onze cultuur. Ja, nou, ik wil wel weten, dat vind ik interessant dat je dit zegt. Uh, want uh, wat ik wel weet is dat er dus ouders zijn. Die zegt van nee, joh, ik vind het oké okay dat jij drugs gebruikt. Ja. Maar dat doen we de eerste keer dus wel samen. Ja. Dan kan je er ja. nog een soort, dat klinkt heel raar, maar dan kun je er nog een soort van in begeleiden als het helemaal, uh, helemaal verkeerd loopt. Alles tegelijk, hè? Alles ah, tegelijk. Ja. ja. Sorry, weet. Maar dan vertel ik dat ook van aan Johan, dat een, een, een vriend van mij die, uh, uh, die houdt nogal van alcohol. weet je. Soms kan hij er echt te ver in gaan. En wat hij dan doet, is dan snuift hij tussendoor een lijntje koken en is hij is er weer helemaal bij. Dus het, ja, een jonkertje. Een wat? Een jonkertje, ja. ja. Een jonkertje. <laughs> nou ja. Dan weet je waarom uh, Junkert zoveel kon drinken... Hè? in het Europese parlement. Uh, op zich... Uh, uh, uh, ik heb uh, leren drinken... met, met, met een groep... Uh, jongeren die net... ik was 16 en zij waren begin 20, uh, Zeg maar. En, uh, en dan kom je dan ook wel... af en toe bij die dingen... dat je zo over gaat, waaronder dan... Overgaat, dan uh, ik kom uit Assen... Het grootste feest is dan... Uh, ...als nacht ...en dan is het uh, de bieren niet te betalen... ...dus neem je eigen bier mee... ...en uh, dat wordt natuurlijk ontzettend lauw... ...en dan heb je ook nog een fles goedkope wijn mee... ...en op een gegeven moment... Uh, ...dan uh, raak je over je... Uh, ...over je thee... <lacht> ...dus uh, dat ze zeg maar... Uh, ...mij met z'n tweeën dan... Uh, ...naar huis moesten slepen, ik, ik was een keer ziek... ...maar daar was het leerzamer ervan... Uh, geen paniek of geen boosheid. Maar dan hebben ze mij wel een beetje gepest in mijn toestand? Van. Hé, uh, <laughs> uh, hey, Richard, wil je nog een pizza? En dan moest ik weer boven de bak hangen. En dat was zeg maar een hele goede dynamiek om, uh, ja, om daar gewoon mee te leren in plaats van. Ja, dat je elkaar moest opfokken en dat soort dingen, weet je wel. Uh, ja. Of dat je dan ineens met z'n allen in paniek raakt. Um, ja. ja, maar daar kom je dus pas achter als je, het, als je die grenzen een keer overgaat. En dat ja. is dus, de wereld zit vol met uitdagingen. Je kan wel net doen alsof de drugs niet bestaan en zeggen, nou, we doen het met z'n allen niet. Maar ja, dan heb je dat afgesproken in Nederland en dan ga je vervolgens naar België. En dan zit iedereen gewoon weer aan de leffen of aan de weet ik ja. veel wat voor speciaal biertjes. Dus je, de wereld is een, een balans tussen, tussen zaken en ja, het is een, een enorm lastig moment om daar op dit moment achter te moeten komen hoe dat dat voor jou precies werkt, wellicht. Alleen, uh, toch, toch hou ik me erbij dat je er op een bepaalde manier ook van leert. En uh, Ja, het, het, het, het lastige is als het dus naar het extreme toe gaat en mensen zich erin verliezen, ja, dat is altijd vervelend, maar dat... Mm. Ja, Is ook een, een, een, een kunst om dat als maatschappij op te kunnen vangen. En omdat het nu zo is. Tenminste, ik weet het niet natuurlijk. Maar we leven heel erg individualistisch. En uh, laat iedereen maar lekker met zijn problemen. Want als ik ook nog eens een keer jou moet aangaan spreken op je alcoholgebruik. Ik heb zelf al genoeg aan mijn kop. Weet je wel? Dus, uh, dus daardoor ja, gaat dat verder en verder. En ik blijf, wat ik al zeg. Uh, wie zegt dat televisie kijken niet ook een soort van drugs is? Weet je wel? Ik blijf daarbij. Alles wat jij tot je neemt, is een vorm van medicatie. En uh, uh, in het Engels betekent drugsmedicatie. En, mm -hmm. en dus uh, ben je bewust van waar je je mee voedt. Want dat is ook uh, mm -hmm. wat eruit komt uiteindelijk. Of wat, wat, jou, wat jou maakt. En mm -hmm. ja, ik, ik heb zelf ook wekenlang uh, ja, op, uh, op bed gelegen met de kiloïd, weet je wel. En dat je er gewoon niet vanaf wil komen omdat je nog genoeg vloertjes hebt. En ja. Uh, ja, dus ja, dat zijn fases en ja, he, maak ik dan, maak ik dan uh, uh, de maatschappij daar slechter mee? Ja, zolang dat jij uh, anderen er geen last mee, geen kwaad mee doet. Mm. Ja, ja. En, en dat is dus ook weer heel erg relatief, hè? want die, die, die kookproducent, uh, uh, die staat wel met zijn mensen gezicht in die, uh, in die benzinedamp uh, de, de spullen te maken, dus mm. er is altijd een, maar, maar die, die doet dat ook weer, ja. Uh, maar die kiest of... daar wel zelf voor, maar het ding is vaak wel, dat dat snap ik wel van teunen dat de, uh, met name bij jonge gebruikers, weet je, wordt, het, wordt dat gebruik... Uh, dat wordt nog wel eens gepoest. Of je bent een beetje een mietje als jij nu niet die crystal method binnenwerkt, weet je Nou, tegenwoordig toch, valt dat toch nog wel mee, denk ik, want als je ziet wat voor uh, uh, fuck my pussy en not the planet teksten dat je tegenwoordig voorbij ziet komen mm -hmm. denk ik dat ze qua roken en drugsgebruik ook een beetje op die lijn zitten en dat ja. hoe tof hoe tof drugs hey, is de verkooptechnieken tegenwoordig... technieken in het uitgaansleven die zijn toch redelijk agressief uh, ja, en en daarom worden die verkopers ook vaak gewoon uit, uh, uit uh, de tent uh, gezet uh, ja. mm. uh, ook, ook, ook natuurlijk om juridische redenen maar uh, ja, dat gaat wel redelijk uh, agressief eraan toe, ja. Ja, het zijn geen mensen die rozen verkopen voor een foto van je willen maken of zo. Oh god, die. ja die. Ja, die vind ik zelf altijd ontzettend irritant, maar die worden nooit de tent uitgezet. Ja, ja. ja. Geef, geef, geef mij maar iemand die LSD verkoopt, weet je wel. Ja, maar je had, je had in de kroeg, ja toen ik nog in het uitgangsleven kwam, dat is ook al middel van weer een eeuw geleden, maar... Toen was het. Uh, had je natuurlijk de, de coke dealer die bij een bepaalde kroeg hoorde. En die was, uh, ja, die was daar ook omdat hij uh, niet te luidruchtig was en ook niet te agressief, weet je wel. Maar je wist gewoon dat je bij hem moest racen. En dan uh, ging je echt even naar een kamertje daarachter. En dan uh, was de deal gedaan, weet je wel. Dus, uh, ja. Ja. In midden jaren negentig zat ik natuurlijk helemaal in de grunge. Uh, Lange haar. Uh, groene lege jas, uh, kom in Amsterdam, eerste keer en <lacht> ik gelijk, uh, ik sta er bij die uh, stationsplein, ik uh, gelijk zo iemand echt langs rennen van hey drugs. Ik had het ook op de ballen inderdaad, ja dan loop je daar, en hoor ik ook in de, de, de ja. de kokering, hè. Dus, ja. Ik had ja, in Spanje dat ik uh, waar de toevallig het verkeerde straatje in gelopen en uh, je broer liepen van het uh, strand naar het hotel, weet je wel. Maar toen waren we, dat korte stukje waren we al de weg kwijt. En toen liep we toevallig gewoon een woonwijk binnen. En uh, meteen komt zo'n Spanjaard, Hollanders! <laughs> en dan roept hij zo, en ik zeg, hoezo? En hij wijst je naar mijn schoenen, je, je moet er wel Hollanders zijn. Uh, iets van, een marihuana! <laughs> ja. Dus uh, die denkt van, oh, daar zijn twee ja. Nederlanders, die willen vast wel wat blauwen, weet je wel. Ja, ja, ja. Maar wat ik wel denk is dat Josje net ook zegt, je kunt, dat kan ook heel nuttig zijn. En tegenwoordig is wel een soort trend ook binnen die hele no-tropics-wereld. Dus van je lichaam ondersteunen of verbeteren om te micro-doseren met drugs. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld met LSD of met paddenstoelen en zo. Dat kan heel inspirerend werken, hè? Ja. Uh, en ik begreep van, uh, nou ja, uh, van een ook wel dat die uh, uh, DMT is ook een soort van zo'n recreatieve druk, dat noemen ze ook wel de lunchdruk weet je. Dat duurt, van, uh, wat is het ook weer? acht minuten, een kwartiertje of zo. Ja. En dan kun je gewoon weer verder, weet je. Ja, ligt er ook nog eraan hoe of wat. Want ik weet dat die ayahuasca trips, dat is ook DMT wat ze daar uh, gebruiken. Dat duurt, dat duurt heel erg lang, hè? Ja. Nou, dat is een heel weekend. Maar ja. ja. Nee, ja, dat klopt, maar de DMT is echt gewoon de werkzame stof gewoon daaruit geëxtraheerd. De ayahuasca is gewoon het plantenmateriaal. Hè? Ik dacht dat het een boomschors was, maar ik weet het niet ja. zeker hoor. Ja, ja er zit ook een heel ritueel ja. omheen, waarbij je dan echt uh, moet letten op je voedingspatroon en zo, en geen, uh, uh, uh, geen uh, monoamine oxidase mag hebben, de Maui's zoals ze dat noemen. Uh -huh. En geen blauwe kaas eten en zo. Dus het komt een hele hoop bij kijken... ...voor je zo'n trip kan doormaken. Want het schijnt echt louterend te zijn. Dat alle ellende die je dan in je lichaam... ...in je hoofd hebt zitten aan gedachten... ...die kan er dan kan er in zo'n weekend helemaal uitkomen. Ik, ik heb wel die ervaring trouwens zelf ook met Paddo... ondanks dat ik er tig keer een bad trip van heb gehad dat ik daarna echt twee weken gereset was dat alle ellende er gewoon uit was weet je wel? ja, ze zijn nu ook bezig ik zeg het elke week op Vrijheid Radio als we de marihuana-index aan het doornemen zijn, van jongens de psychedelics, dat is volgens mij de volgende die gaat komen ja. die product. en dat is hetzelfde met een marihuanaplant ondanks dat die dus wel Ontzettend zijn doorgekweekt en, en, en, en met kunstmatig licht. En voornamelijk wat heel slecht is volgens mij, is in de kunstmatige voeding. Monsanto heeft vandaag of gisteren geschikt voor een paar miljard met mensen die uh, kanker hebben gekregen van hun Roundup. Nou, het zit echt met liters nog steeds in de wiet hoor, want uh, ja, daar, ja, ja. daar groeien ze weer heerlijk van. En dan ben je dus gewoon Roundup aan het roken als je die Nederlandse wiet Ja, uh, <lacht> ja, ja, ja, ja, ja. ja, en. en ja, het is, uh, het is wat dat betreft. Uh, zitten er dus ook wel schadelijke dingen aan? Maar ik, ik vind ze, als het natuurlijk is, ik ben zelf nooit zo van de chemische uh, uh, drugs uh, geweest. En, en, en al te sterke drugs. Ik, ik mij ook, uh... vind bijvoorbeeld een, een plantje of een paddenstoel of een truffel. Of, uh, weet je, vind ik allemaal veel onschuldiger dan. Uh, uh, uh, nou ja, uh, heroïne in een spuit, of uh, uh, ja, ja. kooksnuiven, of... Uh... Nou, het interessante is wel, dat, dat, dat is de, dat zit je dus echt in een soort van andere scene dan een stel oud-collega's van mij, die juist die psychedelica ontzettend eng vinden, omdat het fuck met je hoofd, hè, met je beleving. Uh... Dus je hebt geen controle meer op dat moment. En dat vinden ze niet fijn. Er zijn mensen die er echt niet van houden om dat los te laten. En die zitten dus wel, wel veel meer aan de kook, en de ecstasy, en, uh, en de spieten af en toe zelfs nog, en ja, dat is echt een ander wereldje. Die weten ook hoe ze daarmee om moeten gaan. Hoe ze dat moeten doseren. Wat rotzooi is en bij wie ze moeten zijn om goede spullen te krijgen. Mm -hmm. uh, maar dat vraagt dus wel om een soort van cultuurtje waarin, waarin dat bewustzijn ook bestaat. Waarbij die informatieuitwisseling ook goed is. Ja, ik wil trouwens nog even ja. uh, de, de, gewoon de kritiek op uh, wat Teun allemaal zei. Ik, uh, mm -hmm. Wil ik ook nog even langs gaan. Je ja, proeft natuurlijk wel uh, wat meer socialistisch... Uh, men, kijk op de, de wereld. En een kind van zijn tijd, hè? Dat, dat merkte ik dan ja, ook wel. Ja, ja. Juist bepaalde dingen was hij gewend. Ja. ja, want hij zegt dan wel van: nou, ik ga zo ook een, een, een drankje drinken. Ja. Ja. ja, dat is ook gewoon jouw drugs, weet je wel. En dat, uh, ja. Het, het, het, het stellen dat we, ik denk dat. Nou ja, goed, dat weet ik dus niet, hè, want ik heb nergens onderzoek naar gedaan. Maar gewoon mijn redenatie. Als er helemaal geen drugs zouden zijn op de wereld. Dan gaan we dus misschien wel meer mediteren met z'n allen. Maar we zullen altijd op zoek moeten naar een uitlaatklep voor ons onderbewustzijn. Laten we het dan zo noemen. Want alleen slapen kom je er denk ik niet mee in de moeilijke maatschappij van vandaag. Weet je wel. Er zijn gewoon trauma's, hoe klein ze ook kunnen zijn in jouw leven. En daar zoek je een uitweg voor. En, en, en of dat dan een biertje is op het eind van de avond, of een jointje, of dat je elk weekend je eigen vol met, uh, met crystal met loopt te spuiten. Weet je wel, iedereen heeft daar zijn eigen invulling aan. Ja. En, ja. Ik vind het wel een mooi moment hè, dat je een soort van de, de, de, de, de waarde ook uh, aangeeft van dat soort, ja een beetje escapisme misschien, maar wel de waarde aangeeft van het gebruiken van bepaalde middelen heel bewust om een bepaald uh, doel te bereiken. Uh -huh. Ja, het, het is een beetje uit mijn rol misschien, maar ik vind het toch een heel mooi. Ik, word er, ik krijg er wel een soort warm gevoel bij, als het ware. Uh, dus ik denk van ja, dat, de, de, niet de, continu maar alleen maar die ellende en de uitzichtloosheid van een 9- tot 5-baantje. En, uh, en continu maar werken om je belasting te betalen. Weet je wel? Uh, dus ik, snap ja. dat, ik snap dat ook wel. Ja, Mensen hebben uh, gewoon ook behoefte aan een uitlaatklep. kleppen. Voor sommigen is het inderdaad gewoon een sigaret. Weet je wel, daarom, daarom mm. uh, worden volgens mij nog rookpauzes al gedoogd op het werk, weet je wel. Want ja, ze weten mm -hmm. ook wel van, uh, als die mensen helemaal niet roken, dan uh, zijn ze niet te genieten. <laughs> ja. Dus, uh... nou ja, en waar gaat dus die vrijheid kijk ja inderdaad dat is een goede die je maakt de rookpauze op het werk ja, want en ik heb wel daar wel discussies over hoop... gehad ik zeg van uh, ja. want aan de andere kant heb ik het ook wel eens over hier heb ik collega's die, die, die zijn 1 uur en 3 kwartier niet productief omdat ze continu rookpauze hebben terwijl mm -hmm. ik als niet roker moet continu uh, ja, wel doorwerken ja, ja. En uh, ik zeg van, uh, wat als iemand nou een pornoverslaving heeft, weet je wel? En die moet uh, om de drie kwartier moet even naar het toilet doen om zich af te rukken met, met zijn laptop. <laughs> ja, mag dat dan wel, weet je wel? Of een heroïneverslaving, weet je wel? Dus uh, waar ligt ja. die grens dan? Waar ja. mag roken wel, weet je wel? Dus, uh... Ja, maar dan kom je dus <laughs> weer in op dat verhaal van wat is cultureel geaccepteerd, ja, ja. dat de wietrook in het Rifgeberg heel normaal is. Ja, ja. Nou ja, en dat heeft toch te maken, denk ik, met de lobby's die er zijn en het geld wat erbij betrokken is. Want uiteindelijk dat wij nu een rookpauze mogen hebben, komt gewoon doordat we in de jaren zestig alle doktoren ook zeiden van ja, rook maar, want het is goed voor je gezondheid. Weet je? Ja. Ho de Camel ja. is beter dan de rest. Dat zegt mijn dokter, ja. dat zegt mijn dokter. Ja, de Marlboro man is wel goed. Ja. Nou, nee, maar ja, in ieder geval, uh, uh, wat ik aan kritiek had van, uh, hij heeft nog wel de hele tijd dat wij gevoel, wij zijn verplicht uh, elkaar, uh, hoe dat, uh, je broeders moeder te zijn of zoiets. Een beetje dat socialistische idee, weet je wel. En, uh, ja. Ah ja, en ook gewoon van, ja, jij gaat de schade van ondervinden als iemand anders heeft gebruikt. Ja, ja. Ik. Maar ja, dat komt weer door die, die, uh, die verzorgingstaat die we hebben, weet je wel, die is zo ingericht dan, uh, als jij, uh, als iemand uh, die is heel gezond... Maar die moet wel de, de schade opdragen. Uh, Hoe het ophoesten. Op voor degene die uh, compleet ongezond leeft. Ja, en daarom zou ik ook gewoon zwaar aan de drugs gaan. <laughs> Om het een beetje. <laughs> je, dus je wil, als je zelf <laughs> ja, de schade moet betalen. voor jouw manier van leven. Ja. dan zou je toch wel drie keer nou ja. nadenken. Of je wel. Uh, ja, maar dat is wel interessant ja. wat je nu zegt. want dat noemt hij wel in zijn boek ook. Dat is wel een optie. Dat, ja, dat is voor hem een beetje ver van zijn bed, voor zover ik het kon lezen. Maar. Hij volgens mij ziet hij dat wel als een, als een rechtvaardige manier om met die problematiek om te gaan. Want wat er nu natuurlijk gebeurt, is dat die, die uh, schade die, nou ja, die drugsgebruikers direct veroorzaken, maar ook alle externaliteiten, uh, die wordt niet op hun verhaald. Het wordt maatschappelijk gedragen. En dus dat, is, dat vind ik ook wel een wezenlijk probleem, weet je, dat uh, als het... ...maatschappelijke schade oplevert, ja, dat betalen we allemaal aan mee. Ja. Dus dan zit ik wel te kijken naar, in dit geval toch, naar een oplossing die het beste werkt als het ware. En dat is niet heel erg libertarisch, die zijn meestal wel principieel. Maar in dit geval wil ik toch best wel utilitair denken. Dat ik denk, wat is de goedkoopste oplossing? Want ik wil er geen schade aan hebben. Mm -hmm. <laughs> nou ja, ik denk, denk als mensen gewoon... Uh, kijk, een verzekeraar, ik zou best wel kunnen zeggen van... Uh, dat, dat vind ik wel redelijk, als een verzekeraar gewoon een medische check mag doen. Van uh, hoe uh, mm. je wil ja, ja, je wil uh, een, uh, een gezondheidsverzekering hebben. Of ziektekostenverzekering. Mm. Ziek, uh, nou ja, daar willen we even een. De Zondheidsverzekering gezond, is het een beter woord, van mij Maar goed. <laughs> Nee, nee, nee, je zei het wel goed, ziek, het is een ziektekostenverzekering, maar gezondheidsverzekering zou beter zijn, okay. inderdaad. Maar uh, dan, dan kijken we even, hoe, hoe, hoe is jouw leven? Ik bedoel, rook jij, drink jij, noem maar op, of, ja. of we willen even gewoon een bloedmonster ja. doen, weet je wel? Ja, en, uh, ja dat, dat is op zich wel redelijk, en dan uh, wordt daaraan gewoon de hoogte van jouw uh, premie bepaald. Ja, je hebt wel ook, uh, in Nederland heb je wel de Vegapolis. Maar de vega, dus dan moet je vegetariër zijn, hè? maar dan krijg je gewoon korting op vegetarische producten. Het okay. is natuurlijk een beetje andersom, want dan wordt het soort van gestimuleerd om gezonder te leven. Ja, ik, weet niet, ik vind maar vegetaars dit... niet per definitie gezond. <laughs> hoeft niet, hè? hoeft niet, maar het maar komt wel vaker met elkaar voor. Ja, zeg maar. dan wil ik even kijken naar gemiddelde vegetariër. Die mensen blaast je onver. ver. <laughs> <laughs> ik ben al sinds mijn 16e vegetariër, Johan. Ik ben inmiddels 80 kilo. <laughs> Zullen wij een bokswedstrijdje doen? <laughs> Helemaal goed, jongen. Nee, mijn vrouw is vegetariër. <laughs> uh, ja, ja, ja. Maar goed, ja. Uh... Doen jullie ook altijd, uh, altijd bokswedstrijdjes dan, Johan? <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> Maar, uh, dan neem je er een bijntje bij, hè? Ja. Uh, maar wat wilde je zeggen? Nee, ja, goed, ja, nee, ik vond het ook wel grappig. Hij zegt: Ik gebruik een iPhone, uh, hoorde ik. Maar uh, ja, in de, de, de IT-sector is het toch een heel bekend geintje: van, uh, van, van waarom is uh, Apple beter dan Microsoft? En komt dan, wordt dan is het antwoord: Dan dat uh, ja, Steve Jobs gebruikte wel drugs en uh, uh, Bill Gates niet, weet je wel? Dus, uh, uh -huh. Ja. Ja, ja, maar dat is ook wel een ding. Als je kijkt naar heel veel... Uh, dat is interessant, uh, die inspiratie in de muziekwereld uh, bijvoorbeeld. Zo ontzettend veel muzikanten en ook, ook schilders trouwens die, uh, die zwaar aan de, aan de druk zaten. Uh, ja, ik had nog een plaatje daarvan. Ik, dus, ik heb het inmiddels gevonden. Maar uh, ik, kon, ik kon even de Facebookpagina nog niet vinden. Mm -hmm. Ik zal het plaatje nog even... Hij, hij verwees naar een artiest. Die heb ik nog even gevonden. Dus die zou ik even in de chat van... Oh, de, die Spaanse de... De schilder of zo Ja. Uh, Pablo Picasso? Of, uh... Nee, ja, dat, dat moet, ik, ik zal de link even delen Salvador uh, Dalí. Nou, nee, die ja, ook hij heeft wel aardig wat gebruikt, geloof uh, ik. Ja. Uh, ik had het net uh, gevonden, is, uh, maar... maar uh, ik, oldest... Ja, Picasso die is verder niet, niet verder gekomen dan een wijntje en een absinthe geloof ik. Ja, ja, maar nou, maar Olders Hux, die inderdaad wel, die zit aan de LSD. Ja. En de, er zijn er nog wat meer. Je weet natuurlijk heel de Doors en Nirvana en zo. Die, die, dat soort band, het bench, dat zat Andrews. er wel van. Uh, ja, ja Pink precies. De uh, ah, ja. he, he, he, he, hele tijd van, van, van Velvet Underground en Nico en zo, die, die zitten allemaal in de zware middelen. Barrett of zo van Pink Floyd? De, de... Dat was... Nee, ja, die, ja, was, nee ja, maar weet dat... Die, dat, die, die, dat, die, ene van die, die eerste zanger van Pink Floyd. Die... Uh, die ja, dat is shit hè Ja, die... Daar, uh, huh? die, daar, daar ja, liep je ja, niet, uh. niet goed mee af. Ja, niet goed Er zijn een aantal gevallen van... Hij, Peter Green van Fleetwood Mac. Ja, uh, we gaan eentje in... Eentje in... Uh, eentje in uh, Amerikaanse bed. The 13th Floor Elevators. Ja, van de uh, Manic Street uh, preacher, Manic, Manic Priest... Ja. Met Street Preachers. En... Die zijn. Uh, ja, maar die zijn allemaal uh, op, op jaren ja, 60 feestjes uh, echt uh, over uh, gejaagd met een uh, De bassist uh, van Yes, uh, Chris Fire, uh, laatst overleden uh, helaas, uh, uh, uh, heeft uh, daardoor ineens bassen kunnen leren oké. Oh, okay. uh -huh. Dus uh, daarvoor uh, kon hij het niet en daarna, uh, ja. Een van de meest uh, muzikale bassisten geweest. Uh, ja, ja. daar dus, kan je ook een drempel over helpen. Uh, je uh, hebt ook een positieve he? drugsverhalen, natuurlijk, van uh, Funkadelic. Hè? Toen, toen nog Parlement. Die, uh, die mm. kwamen. Uh, in het begin toen ze nog helemaal niet bekend. Waren en uh, ze maakten gewoon alleen maar een beetje uh, rockmuziek. Uh, toen kwamen mm. ze op een gegeven moment in een kroeg ze iemand tegen. Die zat op Harvard University. En die zei van: Ja, wij doen mm. nou experimenten met LSD. Uh, heb je ook zin hmm. om eraan mee te doen. Dus uh, ja, die uh, George Clinton had zoiets van, uh, nou ja, laten we het maar proberen, gratis drugs, altijd goed. Dus ja. die is toen onderworpen aan dat beruchte LSD-project van de MKUltra, <laughs> wat op Harvard werd oh. gegeven. Maar die gast van uh, die una zat daar ook, uh, die was ook een van de, van de patiënten, zeg maar. Mm -hmm. En uh, ja, toen uh, maar, vanaf dat moment kennen we Funkadelic zoals we dat nu kennen, <laughs> of tenminste nu. Het... Ja, dat is een le lekkere muziek. Hè. Gaat dus luisteren voor de mensen die het Behoorlijk nog niet kennen. We psychedelisch maar, ja. Dit... En, en, en natuurlijk kennen we ook allemaal wel soort van die hele vrolijke beelden van mensen die aan de ecstasy of MDMA op een uh, dancefeest staan ergens. Ja. Maar wat ik wel een, denk ik terechte kritiek vond is dat de, heel die productiekant daar wordt het natuurlijk helemaal niet, ja, die is helemaal niet zichtbaar voor veel mensen. Ja, ja. Ik denk, hè, misschien is dat dan, als je er nu vanuit stuurloos willen, we natuurlijk altijd kijken hey, wat voor oplossing kun je nu bedenken waar de overheid niet bij betrokken is, die toch kwaliteit toevoegt in de samenleving. Dan denk ik dat die uh, een soort van kwalitatieve, schonere, fair trade productie, als het ware. Dan moet volgens mij voor allerlei drugs ook kunnen. Ik bedoel, voor wijn, heb je ook gewoon fair trade wijn. Dus is ook alcohol met een keurmerk, dus waarom zou dat voor drugs niet kunnen? Nou, het was het voor keur keurmerk ja, waarin, de, waarin de producent dan betaalt voor de afvoer van zijn afval. Ja, ja. Want Dat is natuurlijk het grote probleem. Ik heb jaren ja. in de groenvoorziening gewerkt bij, de, bij het waterschap. Daar kom je hm. dus in Brabant uh, zo tussen Breda en sint Willybrocht. <laughs> Ik weet niet hm. of jullie dat niet zegt, maar... Ja. Ja dan kom je elke dag, nou eens per week kom je een lading met vaten tegen. Dat zijn gewoon van die blauwe tanks en je mag hopen dat ze niet open zijn gesprongen want dan stinkt het als de neten. Ja dan kun je ook weer zeggen hoe natuur is dan die natuur. Hè? Want die sloot die lag er 100 jaar geleden nog niet, die is gewoon 100% aangelegd en als ze hem 1 meter hoog water willen hebben liggen dan ligt die op 1 meter hoog water en als het een halve meter diep is dan is het nog. dus ja, hoeveel natuur heb je dan? Milieuvervuilingen en zo? Maar nou ja, maar dat in de jaar, die milieuvervuilingen trekt het grondwater in. Hè? Dus het, het verspreidt zich ook heel ja, erg. Ja, maar ja, dat is dus ook weer zo'n punt. Hoeveel vrouwelijke hormonen zitten erin? Omdat al die vrouwen hun pil uitpissen in de wc? En dat is ook een soort drugs, in mijn Misschien in mijn dat hoofd. daarom de hele samenleving wel zo gefeminiseerd is tegenwoordig, hè? Ja, dat is zeker een... We gaan het een... terug herleiden tot, en... uh, tot, tot wanneer de nou, pillen is dat is nog een aantal decennia hoor, voordat dat, dat uh, het Als je daarop wilt doorgaan, dan krijgen dus de Nederlandse koeien heel veel groeihormonen. En misschien zijn we daarom wel allemaal zo groot met z'n allen... omdat we al die melk lopen te drinken van die koeien met groeihormonen. Het is wel een interessant ja. verhaal, want in, in Japan hebben ze dus heel bewust groeihormonen toegediend aan kinderen omdat de Japanners altijd maar zo klein bleven. En sinds ze dat gedaan hebben. Heb je dus Japanners voor twee meter. Okay. Ja maar die zijn wel ontzettend dun nog steeds. Ja, ja. Ja, ja. Dus ik denk dan toch dat ze beter van die, uh, van die uh, koeien met, uh, met uh, EPO uh, melk hadden kunnen drinken. Als dat ze het direct lopen inspuiten. Maar ja goed. Ja, dat zijn allemaal aannames natuurlijk die ik lekker uit mijn mouw lopen te schudden. Ja. En die waarvan, ik, waarvan ik denk dat er wel een kausaal verband ligt. Maar ja, ga dat maar eens even aantonen. Een nee, maar die om. hele productiekant onder controle krijgen, Ik denk of in ieder geval een soort van een. Uh... Als het ware daar is het voor betere alternatieven voor bieden. Waar, waar die ellende allemaal niet ervoor komt. Waar minder geweld in gebruik of helemaal niet liefst. Maar, uh, waar er een beetje om het, om het milieu gedacht wordt of schade aan andere mensen. Dat zou uh, wel wenselijk zijn. Het denk is uh, ik. gewoon uh, legaal geweest. Hè? Bijvoorbeeld de, nee, Amsterdam heeft een cocaïnefabriek gehad. Uh, Coca-Cola mm. heeft cocaïne in de cola gehad. Oorspronkelijk was mm -hmm. het een, een, een, een, zelfs, zelfs een Melo-wijn met coca erin. Dat is de originele Coca-Cola, Pemberton Coca. -Cola, uh, en uh, dat mm -hmm. is omdat er een drooglegging was in de jaren 80 van de 19e eeuw... is dat een, uh, het, de huidige cola geworden, omdat de Melo-wijn niet meer mocht. Maar de coca mochten wel. En dat is toen uh, de, ja, uiteindelijk gewoon Coca-Cola geworden, maar toen nog met cocaïne. En uh, in de rechtszaak, toen het verboden werd, ergens in het begin van de 20e eeuw... De cocaïne in de cola. Toen hebben ze nog een rechtszaak gevoerd. Met als argument van: ja, wacht eens, de suiker die erin zit. is eigenlijk uh, nog schadelijker dan de ja. cocaïne. Dat ja. <laughs> was ja. het argument. En in, in dat opzicht, ja. bijvoorbeeld, uh, die, die energiedrankjes. die Red Bulletjes van tegenwoordig. in hoeverre. Is dat eigenlijk drugs? Om maar even, even iets te ja, Ik, ja. zijn allemaal in de buurt Ja, hoor, taurine ja. is ook gewoon een werkzame stof. Hè? Dus ja. Maar de... ja, maar dat werkt op je GABA-systeem. Dus dat, dat is op zich rustgevend. Dus dat is een demper ja, dan. Ja. En, en, en cafeïne of zo zit ja. erin? Of? Ja, dus het, dus het werkt heel mooi. Er zit, uh, wat het doet, is dus het geeft je een zeg maar, hele gerichte focus zonder dat je hyper wordt. Die taurine zorgt ervoor dat je, dat je relaxed blijft. En die cafeïne die erin zit, die zorgt dat je een goede focus krijgt. Ja. En die, die suiker die erin zit. die zorgt dat, dat de glucose aanmaakt en je hersenen perfect gaat. Dus als jij een examen te maken hebt. kan ik me voorstellen dat je een energiedrankje erin doodt. Ja, ja. ja, maar in ieder geval. wat ik wilde zeggen. Het is, vro vroeger was het gewoon legaal. En, en, en je had gewoon mm. uh, fabrieken. Het werd gewoon uh, op een legale manier geproduceerd. En uh, ja, het is. Uh, maar, en de, en dat, dat is met, met, met uh, drugs elke keer ja. zo. Uh, dat is ook wat Teun voorbij te komen. Uh, en ik heb daar zelf ook ervaring mee in dat opzicht dat er dus ontzettend veel nieuwe drugs op dit moment op de markt komen. Elke week heb je een net andere samenstelling van iets wat in het verleden goed werkte. Ja. En dat staat dan nog niet op de dopinglijst. En dan kun je het dus ja. blijven gebruiken ja. totdat het op de dopinglijst staat. En er zijn mensen die kijken iedere dag gewoon op de dopinglijst. Zodra dat hun middel op de dopinglijst staat, nou dan doen ze net even een andere samenstelling. En dan kunnen ze gewoon weer... Uh, ja, zo, ermee, ermee vooruit. Ja, ja. Dus, ja je maar ze zoveel... hebben hele destructieve drugs, zoals crocodile of zo, die hele lichaam opvreten. Nee, en maar, zo. Maar er zijn een legio voorbeelden van te noemen die veel minder destructief zijn, en daarvan kun je er een hoop vinden op uh, de Silk road, bijvoorbeeld. Er staan gewoon heel veel producten op die helemaal niet illegaal zijn, die verkocht mogen worden en waarvan je een bepaalde uitwerking kan verwachten door de ingrediënten van het pilletje. Uh, en ja, de, de, de, de, de, als er, wat ik al zeg, zodra dat zo'n drugs dan populair wordt en het wordt verboden, nou dan schakelen ze weer over en ja, sommige, sommige dingen blijven wat beter hangen dan andere en zo. Maar, uh, ja, dus dat de Silk Road heet nu Silk Road 4.0 of zo? Maar welk cijfer zijn ze inmiddels? je weet je wel, voor elke Silk Road die uit de lucht gaat, komen er weer twee nieuwe bij. Ja, ja. en, en uh, en dat is inderdaad hetzelfde kat- en muisspel. spel. in Market uh, 3.0... ...omdat uh, de andere twee al uh, uit de lucht zijn gehaald. Uh, ja. Uh, uh. Ja. Maar goed voor mensen die dus denken... hé, hey, ik, ...ik wil eigenlijk wel eens weten... ...wat voor bijwerkingen al die drugs hebben en zo... ...kijk eens gewoon op de Nootropics uh, forums... Op, onder andere Facebook... ...maar Reddit heeft er volgens mij ook een paar... ...en daar kun je mensen die er al heel erg lang mee bezig zijn... ...met al dat soort onderzoeken... kijken wat voor bijwerking het heeft... ...die kun je daar eens vragen over stellen... Voordat je ineens uh, gewoon iets onbekends in je mik duidt. En, uh, en het allerlei rare uitwerkingen heeft waar je niet op zat te wachten. Ik heb wel eens een heel interessant uh, interview gezien met iemand die... Uh, dat is bij Reason.com, bij Reason TV. En dat was hij met een uh, hele ervaren drugsgebruiker. En die, die zei ook van ja, uh, eigenlijk moet je, voor, je uh, voor jezelf, want het is een indiv uh, individuele ervaring en ieder mens is uniek. En uh, daar moet je ook voor jezelf uitzien te zoeken wat jou... De, de beste dosis is die bij jou het beste werkt, weet je wel. Dus mm -hmm. uh, ja, het is voor iedereen anders. En uh, die, die raden ook aan om daar gewoon altijd, altijd in het begin met, uh, als je dan drugs gebruikt, nooit veel te gebruiken, maar juist heel weinig. Om te kijken wat het met je doet, weet je wel. Ja, ja, langzaam opbouwen, ja. ja. ja. ja. En ik blijf er ook bij, ik heb ook alweer een hoop drugs gedaan in mijn leven. En de laatste paar weken sinds het hele corona gebeuren een beetje is ingekikt. Uh, ben ik toch weer een, met een nieuw soort bewustzijn weer in aanraking dat ik veel blijer kan zijn ook gewoon met schone lucht als mijn drugs mm. weet je wel. en het is uiteindelijk jouw, uh, jouw bewustzijn wat een bepaalde behoefte heeft waardoor dat je iets gaat doen en uh, je hebt echt waar denk ik die drugs niet nodig om in een andere staat te komen. Alleen, het, is, het kost wat meer moeite als je die drugs niet hebt. En dat is dus het verleidelijke. Het maakt het heel makkelijk en je hebt een bepaalde uitwerking. Maar ik denk dat het lichaam zelf in elke staat zich kan gaan verkeren. Zelf een opgefokte kook. Ja, uh, nou ja, dat is misschien ook weer ook wel overdreven. Maar ja, ik heb zelf. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, doordat je. Het kan gebruiken, kom je er op een gegeven moment. Je ja, hebt ook een soort verzadiging op een gegeven moment, denk ik. En ja, misschien niet bij iedereen, en, en bij sommigen gaat het dan wel fout, maar om nou te stellen dat het bij iedereen per se. Uh, iedereen die het gebruikt, die berokkent schade aan de maatschappij, vind ik nog steeds uh, te heftig. En, en, en, en te stellen, ja, de drugs van nu is hard drugs geworden, of de wiet van nu is hard drugs geworden, ja. Weet je, het is, het is uh, hetzelfde als met, met, met sterke drank. Dat ja. uh, is ook gewoon anders dan een biertje. Ja, ja met, ook... met, met wiet en LSD en ik geloof ook, MDMA kun je niet ermee overdoseren. Want je op een gegeven moment is er een drempel bereikt en dan doet het gewoon niks meer. Dan, dan, dan ja, stelt bij MDMA je... weet ik het niet zeker hoor. Bij MDMA weet ik Bij LSD weet ik het wel in ieder geval. Dan uh, ja, daar, daar zit gewoon een soort van cap op als het ware. En dan, uh, dan werkt het niet meer verder in je hersenen. nadeel van LSD is dat het gewoon nog in je lichaam heel lang aanwezig kan zijn in allerlei... Uh gebonden vorm. En dan ineens zo'n bubbeltje weer vrij kan komen. Uh, dus het heeft weer een, een, een bijkomend nadeel. Ik ja. trouwens... Ja. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, je hopen dat je geen piloot bent. Josje, jij vertelde net nog uh, in dat interview met, uh, met Teun uh, zei je nog een opmerking. En op, en op zich was het best wel een goede opmerking. Want jij zei van uh, je bordje rijst met makreel dus, uh, is jouw druk. Maar... Uh, ja, uh, net als wat ik net zeg de, de schone lucht die ik inhaal dat is op dit moment voor mij voldoende, ja. weet je wel. Maar ook veel gezonder, hè? het is een soort nootropics inslag van, hey, hoe kan ik dingen tot mij nemen zonder dat ik allerlei vervelende bijwerkingen ja. heb, dat is waar die nootropics ja. op zit, en dat is wel bij heel veel drugs juist scheef loopt, dat het allemaal nare bijwerkingen heeft, net als veel medicatie. Ik, ik merk het ook wel eens bij mezelf, als ik gewoon een want ik, ik, ik eet dat niet zo vaak, maar gewoon echt een goede een salade, dan kan ik dat uh, merken dat dat een invloed heeft op mijn uh, gemoedstoestand, weet je wel. Dat ik veel blijer ben en positiever. Als ik een hele goede salade heb gegeten, weet je wel. Dat, uh, In plaats van ja, een week lang alleen maar aan de sperren nou, zitten. Zeker als je een, een paar dagen ongezond gegeten hebt en dan neem je een salade. Dan merk je ook Absoluut. echt het verschil, weet je wel. Dus uh, dan denk Absoluut. ik, godverdomme waarom ja. eet ik dat niet iedere dag, weet je wel. Dus ja. Uh, zo heb ik hier zo. De, ik, ik eet tegenwoordig ontzettend veel van die blauwe bessen. Ja, en volgens mij oh ja. je, je, kun je ook op overdosen, <lacht> weet je, dat is een ja, beetje. Ja, het, het werkt laxerend, dus daar kan je dan wel last van krijgen. Uh, uh. Oh ja, nee. nee maar, <lacht> uh, uiteindelijk zijn al die, al die middelen die wij tot ons nemen, hebben een bepaalde maximum die we kunnen innemen. Zo kan ik, als ik 6 liter water in 15 minuten drink, ook overlijden. En is water drinken dan schadelijk voor de maatschappij, weet je wel. Dat zijn nou, allemaal... Maar dat is natuurlijk wel het ding met die de, de steeds geconcentreerdere en, en beter tuned of designer drugs eigenlijk. Hè. Uh, nee. Die zijn er juist op gericht om in een hele korte tijd een heel groot effect te bereiken. Dus daar hoef je heel weinig moeite voor te doen. Nee. En daar kan ook heel makkelijk de mist mee ingaan. Ik weet dat ik, ik, heb een, uh, ik heb een vriend die, die was dan met ja, dan bestelde hij dat in poedervorm. En dan moest hij dat echt op zo'n uh, milligrammen weegschaaltje, moest hij dat gaan afwegen en zorgen dat er niet te veel op zat, want dan kon ja. hij een overdosis <laughs> hebben. Ik denk, hou, oh, dat is een, spelen met je leven, jongen. Ja, ja maar dat is zo met, met bijvoorbeeld een drugs als is Het ook heel erg nauw komt dat. En dat heeft dan te maken met hoeveel lichaamsgewicht dat je zelf hebt. Mm -hmm. Zoveel kan je hebben. En, een vetpercentage, uh, waarschijnlijk dat soort dingen. Ja. vetpercentage, ja, ja. ja, allemaal dat soort dingen. En, en uh, ja, en ook met alcohol natuurlijk, hè. Een, een vrouw wordt sneller zat dan een man. Zo simpel. Want die hebben een net wat andere uh, verwerking van, uh, van, als, van als de alcohol. Als, als het ook eens dus ja. 1,60 is of zo. Ja, 1,60. Ja, en, en niet zoveel bloed om het te verdunnen. <laughs> niet zoveel bloed om het te verdunnen. Ja, ja. Mm -hmm. Dus, ja. Ja, ja. ja, maar goed. Um, ik, uh, ik, had, ik had nog iets, hoor. Ik ga het even vergeten. Nou, wat je net zei inderdaad over... Ja, door je sites. Ik wil nou... Laat, ja, je had het over mijn bordje rijst met mackerel. Nee, nee, iets anders. Iets anders wat jullie net zeiden. Ik... ik denk, ik zal toch wel eventjes nog zichtbaar aan het eten zijn, voor het geval dat mensen daar getriggerd door raken. Ja, ik zag je op een gegeven moment je ook iets opsteken. En ik dacht, het ziet er ook wel een beetje uit als een joint of zo. Dat vond ik wel interessant als je tijdens het interview meteen deed. Ja, ja, ja. Nou, het was gewoon een sigaretje, hoor. Tot... Ja, dat ga ik ook met het. Ik vond het wel een mooi moment. Maar uiteindelijk is zo'n sigaretje dus ook gewoon, weet je wel, het enige verschil is dat het ene legaal is en het andere niet. En het ene noemen we drugs, maar het andere niet. En waar, te, waar trek je dus die grens? Dat is dat wel zo'n beetje mijn insteek voor vanavond, weet je wel. Ja, ja. Waarom, uh, uh, het zijn allemaal middelen die we kunnen nuttigen. En het, het heeft een bepaalde uitwerking op je. En om nou te stellen dat je dus schade, schade, zo, weet je wel. Allemaal, ik vond het zo'n negatieve... Uh, uh, nee. negatief betoog... Nee. Uh, ik had gehoopt dat we de druk zouden kunnen vieren. Ja, maar, maar aan, de de, aan de gebruikerskant... is dat natuurlijk ook gewoon zo. Weet je, dan kan nee. je van alles aan, nee, van alles aan vieren. Nee. Nou ja, maar, maar, dat, maar dat is wel de kant... waaraan veel te vieren valt. Maar ja. nee, er, is er, er is een andere mening. Er is, nee, er, is er. Een er is een voorbeeld ervan... was een uh, man dan... Uh, die vroeg oh. mij van... Uh, ja, ik wil graag biertjes proeven. Nou, Johan kent dat hè, biertjes proeven. Eh, kan ik dat wel, weet je wel? Want hij wil eigenlijk geen alcohol. Ik zei, ja, moet je eens luisteren, weet je wel. Biertjes proeven, en ik ben zelf, was ik meer een suiper. Een binge drinker. Mm -hmm. Is echt wat anders dan echt tanken. Biertjes proeven, dan ga je volledig voor de sensatie... en ben je bewust van de inname. En van de sensatie. Mm -hmm. Terwijl als je gewoon gaat suipen... Ja, dan ben je echt volledig, ga je volledig voor de verdoving. Dus dat zijn echt twee heel verschillende ja. uh, mates uh, van gebruik. En ook het, di het dient ook verschillend. Uh, en dat heeft toch te maken met uh, een individualistische ervaring die iemand opdoet. Weet je wel. De een is dus meer een biertjesproever. En die wordt uiteindelijk misschien ook wel zat. Hè? Want, want die heeft er nog niet zoveel gehad. En als die dus... Uh, een keer er eentje extra lekker vindt, dan zegt hij, oh deze proeft wel extra lekker. Dat wil ik nog wel een keer proeven. Nou, en dan doet hij over die tweede, daar geniet hij net zoveel van. Maar dan uiteindelijk zit hij toch ook aan zijn tax, mm. Terwijl die andere, ja, die, die, die zegt dan misschien ik ga het zuipen en die drinkt net zoveel. Uh, maar die heeft er een andere Ik denk nou misschien dat, uh, dat de bierproeven misschien zelfs eerder zat wordt. Want het, uh, de speciaalbeertjes die hebben een hoger alcoholpercentage vaak. En uh, als jij die allemaal gaat proeven, dan, uh, en dan ook nog eens door elkaar, heb je verschillende soorten. Dan, dan, heb je, dan kan je bijvoorbeeld een bier van spontane goesting hebben, met een bier dat op het vat zit te, te, uh, te gisten. En als je die twee bij elkaar hebt, krijg je een chemische reactie waar je ook nog eens langer dronken door wordt. Dus ja, dan uh, denk ik dat de, de zuiper dan toch een beetje... Uh, <laughs> die, die heeft dan een ja, doel om droog dat... te worden, maar die neemt dan pils en die is dan uh, lager ja. zat dan degene maar, die bier proeft. Ja, ik denk wel dat zolang je dat, dat onder controle kunt houden, kan het ook functioneel ja, zijn om jezelf af en toe te drinken, verdoven. Weet dat je? doen ze niet. Dat is net als een. Nee, uh, nee, nee. Als je echt het doel hebt om jezelf te verdoven, dan kan dat ook gewoon functioneel ja, ja. zijn. Als jij bijvoorbeeld op dat moment juist heel erg in de ellende zit. Ja. En dan denk ik, nou, daar wil ik even nu niet aan denken. En dat kan voor je lichaam soms nog wel gezonder zijn ook dan uh, dat dan je dat gewoon maar allemaal laat ja, gebeuren. Kijken, dat, is... dat is dus een beetje dat punt met die HIV-patiënt die ik noemde. Mm. Uh, ja, die, die, die zit inderdaad in het weekend dan aan de. Aan de hoe heet ze ding? Hoe heet crystal meth ja. ja, aan de Crystal Meth. En, en, en je ziet aan die mensen dat het niet goed met ze gaat. Dat ben ik ook nog met je eens. Maar toch is het hun keuze om dat te doen, omdat zij ja, uh, zolang dat de verzekering iedere maand uh, 1200 euro voor ze ophoest, uh, kunnen ze blijven leven, maar ja. als er iets te veel corona faillissementen plaatsvinden en, uh, weet je wel, wie weet uh, of dat ze de volgende maand die pillen nog toegestuurd krijgen dus uh, ja, dat is toch de mindset soms van mensen en moet je dat dan gaan verbieden, omdat ze dat, uh, ja. ja kijk, kijk met ja, het ik verbieden al dit probleem niet weg hè? dus uh... Kijk, je, je, is, kan, je, je, je mens, kan ook een goed gevoel krijgen is, door bijvoorbeeld uh, mensen te gaan helpen. Eigenlijk is dat natuurlijk ook uh, heel egoïstisch. Want je helpt mensen alleen maar om een goed gevoel te krijgen van jezelf. Maar, uh, ja, dat is, eh. maar dan doe je nog iets waar de, de anderen wat aan hebben, weet je wel. Dus uh, ja... Mm -hmm ja, maar dit ja, staat dan, dit... Nee, maar dan staat dat oude vrouwtje aan de andere kant van de weg en dan zegt ze ja, maar ik wou helemaal niet oversteken. maar ja. uh, yeah. ah, deze redenering, zeg maar van het uh, uh, ja het, dat het zinloos is om te verbieden en het uh, de hele uh, gericht zijn op kwaliteit, dat past ontzettend bij D66 natuurlijk en dat is ook waarom ze dat manifest voor een realistische drugsbeleid uh, hebben opgesteld in samenwerking trouwens met een, een hele rij aan onderzoekers... die echt wel grondig onderzoek dan hebben gedaan... wat, uh, uh, wat de effecten daarvan zouden zijn. Dus het, het komt niet zo uit de lucht van. Ja, maar ik denk dat, dat, dat ook niet cherrypicking zijn. Van hebben ja, we zoeken onderzoekers erbij die... Uh, want tegenwoordig met al die onderzoeken... Ja, ieder iedere onderzoeker roept wel wat. Dus, uh... Dat kan, dat kan. Maar ja, dat, dat onderzoek, dat kun je gewoon zelf uh, nakijken. Ja, het kan dan kun je ook gaan naar zo'n market, marketing, uh, of CG Select, ik weet niet of zij eraan doen... ...maar uh, zo, al die onderzoekbureautjes, die uh, leveren ook onderzoek op... Uh, ...van, uh, wat wil je horen? Dat we zeggen, nou ja, dan onderzoeken wij het op zo'n manier... ...dat het uh, resultaat eruit komt wat jij wil horen. Nou, de, de, de, de, de paradigma hè, van het drugsbeleid... Uh, nou, we hebben al verteld, hè, dat, dat is dan uh, net uh, aan het eind van de 19e eeuw uh, opgesteld. In wezen is, is daar nog heel weinig aan verschoven. Dus dat bepaalt ook heel veel van uh, de voor's en tegens uh, van drugsbeleid. En dan vind ik wel, het verhaal van Teun Voeten, uh, die, die, het, die brengt een heel ander perspectief. Dus. En, en dat er dan ook wat negatief is. Ik, ik vind dat helemaal niet zo erg, ja. zeg maar. Ik vind het wel prikkelend. Uh, omdat hij wel gelijk, zeg maar. Dat uh, ook in onze cultuur. Hè, wij zijn wat dat betreft uh, de vis in, in het water. Hè, wij, wij, wij, wij merken onze cultuur niet. Uh, ja, dat, dat het stoer doen over die drugs. En het mm -hmm. uh, vrij doen. Uh, en het vrijlaten van die drugs. Ja. Dat, dat, dat, dat, ook dat heeft consequenties dan zijn we daarvan bewust uh, uh. En, uh, en, en daarin had hij dus zeker nieuwe zienswijzen die ik wel heel prikkelend uh, vond uh, en er staat verder dan los van moet je het nou wel of niet uh, verbieden want uh, uh, nou Josje ja, had het dan over van het is wel lastig om een scheidslijn te vormen en dan klinkt het ook een beetje zo van... nou, dan moeten we ook maar helemaal geen scheidslijn hebben. Ja, dat vind ik niet helemaal zo. Ik denk, je kunt best wel een scheidslijn stellen. Wat ook inderdaad iets van een overheid uh, inhoudt. Uh, uh, ja, maar, moet, het dan, moet het dan een wet zijn of een advies? Uh, nou ja, wat, wat ik ermee wil zeggen is... het bepaalt wel heel veel van je uitgangspunten. Het bepaalt namelijk ook op een gegeven moment... En wat er daarop verder volgt. Snap je? Als je bijvoorbeeld. Um, uh, als je bijvoorbeeld vanuit de gemeenschap uh, aanpakt. Wat volgens mij ook een hele goede ingang is. Hè, omdat. Uh, nou ja, ik had vanavond dan ook bedacht. Zo van ja. Je hebt dus inderdaad. Uh, dan in die groepjes. Hè, onder jongeren. Heb je eigenlijk iets van een goede voorligger nodig. Die vertrouwd wordt. Daar ontkom je niet aan. Uh, als je het niet wil verbieden. He, en dan moet je het willen be begeleiden dus dan moet je een soort vertrouwd iemand hebben en um, um, nou, je kunt zeggen van je kunt ouders daarop meer laten voorlichten of je kunt uh, sociaal werk ervoor creëren of je kunt uh, samenwerking met kerken aangaan uh, als die dat willen doen als die zeg maar zo reëel willen zijn van nou eigenlijk zijn we er tegen he, net als bij uh, condoomgebruik Eigenlijk zijn we er tegen, maar de consequenties van alles op zijn beloop uh, laten is misschien nog erger. In geval van tienerszwangerschappen en aids. Um, dus, en, dan kom je veel, en dan begint ook weer iets van een verschuiving plaats te vinden. In plaats van uh, dat je in die oude uh, denkwijze weer in de vaste loopgraven komt te zitten. En dat het dan weer nergens naartoe gaat omdat er iets veranderd moet worden. Ik denk dat veel mensen daar het wel over eens zijn. Ja. Ik ben inmiddels trouwens dat uh, manifest aan het, uh, okay. aan het posten van de D66. Dat proberen ik ergens te posten. Nou, ik zet het eventjes in uh, uh, op de pagina van, uh, van deze uitzending. Ja, en dan hopen dat we volgende week misschien nog... Uh, uh, Thomas in de uitzending krijgen, dat zou wel mooi zijn. Ja, kun je misschien ook vertellen hoe, uh, in hoeverre uh, verschilt Thomas qua denkwijze van uh, de teunus? Teun, uh. Teun, ja. Nou, Thomas is dus onderzoeker bij uh, een groot onderzoeksinstituut. En hij, uh, hij is wel voor legalisering. Uh, en hij heeft ook echt wel grondig onderzoek gedaan naar het Europese drugsbeleid. Dat is ook wel waarom ik aan het begin van de uitzending zei dat ik het idee had dat uh, het uh, waar we dan honderd jaar geleden richting uh, uh, repressie gingen, dat er nu steeds meer richting, uh, richting regulering lijken te gaan. Zowel ze het voor een beetje meer loslaten, maar nog wel letten op kwaliteit en maatschappelijke effecten. Ik denk dat dat op zich uh, ook nog wel het, het proberen waard is, sowieso. Als we kijken, voor de, ah, als... voordat men uh, overging op het verbieden, toen het nog legaal was, hoe erg waren de problemen dan? Dat, dat men zei van, nou ja, nu moet het uh, verboden worden, want dit, dit willen we niet hebben. Ah, met, met heroïne, dat is wel echt een, een heel... Uh, en dat is eigenlijk gewoon uh, crystal met uh, 1.0, zeg maar. Uh, dat zijn wel erg dingen die je schade te doen. En waar je lichaam op lange termijn ook, ook afhankelijk ja, van maar Dat kan je nu gewoon dan de, bij de, de apotheek, of tenminste uh, op recept ja, kan je dat halen okay. als oxycovan, hoe heet dat spul ook weer? <laughs> Oxycontin, <laughs> Oxycontin, ja. ja. Dus uh, ja, als jij inderdaad gediagnosticeerd bent dat jij afkikverschijnselijk krijgt als jij het niet doet, weet je wel. Als jij een keer helemaal uitgemergeld en misbruikt een keer voor de ggd Ja, maar er zijn mensen die, die, die, die net... weten dan altijd dokters wel weer om te kopen dat ze dat ook kunnen krijgen. Dus, uh... ah, Oké, okay, dat is ook weer zo. Is ook weer zo. Ja. Ja, de, de opium, waar de opiumwet van ja. kwam, volgens mij was dat al een redelijk sociaal-hygiënisch probleem. Hmm. Ja, tegenwoordig als uh, barman ja, moet je ook certificaten halen van uh, sociale hygiëne. En daar hoort dan bijvoorbeeld bij hè, dat als je een dronken persoon ziet, dat je die dan de café. Uh, uh, nou, dat je in ieder geval even geen uh, alcohol meer schenkt. Uh, ja, zeker. Ja, je, o, dat, je bent strafbaar o. ook, hè, als je uh, dat niet? Doet. Ja. Bij hey, opium, ja, dan, dan, dan had je dus echt gewoon... Uh, ja, er lag gewoon een deel van je arbeidspotentieel... <laughs> lag gewoon lam aan zo'n zo zo zo pijp te lukken. Dus, uh, ja, dus maar dat is, het gaat er eigenlijk ook wel lijnrecht in tegen... een soort van de intrinsieke motivatie en zelf problemen leren oplossen... en verantwoordelijkheid nemen voor je leven. dat dus je denkt, als het even moeilijk wordt, dan... Uh... Ja. Nou, dan ga ik niet erover nadenken van hoe kan ik hieruit komen en moet ik misschien eens even aanpassingen doen in, in de manier waarop ik met problemen omga. Maar de, de keuze is dan vaak om gewoon eventjes een middeltje erin te douwen of om uh, soms ook gewoon wat meer onschuldig, weet je, gewoon een film te gaan kijken om het allemaal te vergeten of zo. Maar heel dat groeiproces, je bewustwordingsproces van hoe, hoe ben ik eigenlijk aan het leven en wil ik mijn problemen wel zo oplossen, dat vindt dan niet meer plaats. Ja, nou ja. En. Um... En in de Verenigde Staten, hè, dus, um, en dat is echt gewoon gelegaliseerde drugs, gewoon de medicijnen, de Oxycontain, en er was mm. nog zo eentje. Um, ja, daar, daar krijgen um, uh, artiesten dus niet alleen uh, inspiratie van, en er zijn ook afgelopen jaren een paar <laughs> gestorven. Uh, mm. Tom Petty, Prince, uh, die van de Cranberries. Uh, ...niet aan oxycontin... ...maar wel gewoon gelegaliseerde uh, medicijnen... Uh, ja, ook soms een combinatie uh, hè, van de synthetische drugs... ...en natuurlijke drugs, zeg maar. Dat heeft Whitney Houston ja. bijvoorbeeld. Ja. ja, en dan... Um, ...Michael Jackson... Um, uh, uh, ja, dat, dat, ...en dan heb je dus echt... ...en dat, dat is, er zitten ook tienduizenden... ...ik geloof nog meer in de Verenigde Staten... Uh, die gaan gewoon dood en, uh, ja, en, en dan moet je echt weer een uitspraak doen over uh, uh, ja, uh, hè, wat is het waarde van een menselijk leven en, en hoe verhoudt zich dat tot ons, hè? je kunt wel uh, de schouders ophalen maar uh, ja op een gegeven moment denk ik dat dode personen ook een sociaal hygiënisch uh, uh, probleem vormen van ja, iemand moet ze opruimen en dat soort dingen en uh, de lijken dat is, ook wel, dat is wel heel erg zakelijk gesteld, zullen we zeggen. Maar iedereen gaat op een gegeven moment dood, toch? Dus dat is ook weer een ding van... ja, of je nou op je dertigste of op je zeventigste dood gaat. Uh, jawel, uh, maar daar hangt ook veel van af. Je hebt... Uh, uh, je kunt bijvoorbeeld niet hebben dat in de samenleving... dat je iets krijgt, dat mensen bijvoorbeeld... Uh, ineens een stuk uh, eerder doodgaan, Want uh, ja... De, de, de hele pensioenopbouw is op een bepaalde levensverwachting mm -hmm. uh, gebaseerd, uh, ja, dat, dat, dat, dat. Maar, maar uiteindelijk als jij eerder doodgaat, dan is het toch alleen maar positief voor al die andere pensioensparers. Ja. Precies. Uh, ja. Nee, wat, je, wat je eigenlijk moet doen is tot je pensioengerechte leeftijd werken. Hè? Zoals mijn moeder gedaan is en dan doodgaan. Uh, ja. ja, was... ja, ja. Dan ben je dus voor de maatschappij of geweest. die ja. Prins van ja. Alleen... 50, Die had nog 15 jaar lang moeten doorwerken. Ja. Maar ja, die, ja, ja, van die artiesten. Die hadden ook natuurlijk een heel gestresst bestaan. Dat is ook vaak een van de redenen ja. dat ze dan drugs gaan gebruiken. Omdat ze elke keer die druk hebben van de platenmaatschappij. Maar ze ooit een keer een kutcontract getekend hebben. Dus, uh, ja, ja, maar het is ook wel een soort van eigen keuze die erin is. Dus een soort samenloop van omstandigheden. Ja, dat is voor een dan moeten ze hun uitweg even ontspannen, omdat ze er 365 ah, dagen het is wel vaak, lang moeten toeren. Het is wel vaak zo natuurlijk, als iemand naar drugs grijpt, dan is die op een bepaalde manier zwak. En er zullen altijd mensen dan ook zijn die dat gaan uitbuiten. Hè? Die, die dus juist daar een kans in zien van, oh, dat is weer zo'n makkelijk slachtoffer. Ja. Ja, ik heb laatst een heel ja. interessant interview met die Scott Weiland uh, geluisterd nog. Die, uh, die, die ken je wel van uh, hm? een aantal bands. Uh, die, uh, die is ook alweer een ja, hele jonge leeftijd. Uh, onder andere Stone Stone andere, Temple uh, Pilots uh, Die is uh, ja. ook alweer een jonge leeftijd uh, overleden. En ja, je die, die, die, die, die, die zag het ook wel aankomen, weet je wel. Maar ja, die had dan twee, uh, mm. twee huwelijken die allemaal spaak waren gelopen. En allemaal exen waar hij aan moest betalen. Uh, en een platenmaatschappij mm. die heel veel van hem verlangde. En uh, ja, die zat een beetje tussen wal en schip, uh, psychisch, zeg maar. Hè? Dus die, oh, uh, heel recent nog, via uh, toch ja, uh, ook? Ja. Ja. Dus uh, ja. Dan... Maar dat was dus... ook weer. Ja, dat is ook weer trouwens. Alles je voor elkaar. En dat is een beetje het punt, denk ik. Als je dus dingen door elkaar gaat gebruiken, dan gaat het vaak fout. Als jij, als jij gewoon het houdt bij of alcohol, of ecstasy, <laughs> of wiet, of coke mm -hmm. Maar het is vaak de combinatie dat, dat mensen dus dingen met elkaar gaan combineren die, die, de, die de klap geeft. Wat wel heel goed, goed werkt trouwens is, uh, is cafeïne met alcohol. Dat is een gouden ah, combinatie. Okay. Ja. Ah. Ja, ik heb ja. mijn eigen... Ik heb mijn eigen mixjes altijd. <laughs> wow. Ja, was zo zit Nee, maar je hebt toch ook die, die hele club... van 27, ja. weet je? Ik vind dat ook niet... toevallig. Dat is een beetje zo'n leeftijd... waarop je dan gaat nadenken van... hé, hey, waar zit ik eigenlijk in mijn leven? En als je dan... heel veel ellende hebt meegemaakt en de nodige... drugs in je mic hebt gedouwd, dan is ja, dat wel een is beetje een Amy, moment om, te, om een OD te krijgen. Weet je wel? Maar, maar Amy Winehouse, Avicii uh, Kurt Cobain, hebben die echt zo'n moeilijk leven? Of hebben die een moeilijke psyche? Nou, voor zichzelf, Kurt Cobain want, die had, die had natuurlijk dat... ook uh, lichamelijke problemen. Dus uh, met die uh, buik. Uh... Lichamelijke problemen. Hij heeft nog onder de brug uh, geslagen. Hij had natuurlijk en, een kiddie, uh, ja, maar... ik word niet lof ook nog. <laughs> ja. ja. Dat zou ik ook uh, ja. zelfmoordrijvingen van krijgen. Sorry. Okay. Nee, maar ja, dat is een beetje lastig hè, om daar, daar echt zo, zo een oordeel over te doen. Maar wat, wat, wat wel overeenkomstig is, is, is dat ze, ja, zoals Lenny Kravitz, dat ze zingt, hè, always on the run. Ja. Dus, um, ja. dat is echt de drugs als escapisme ja. ook. Dus uh, ja, niet, niet, niet de confrontatie aangaan en ook niet um, aarden. Ja. Dan moet je aarden echt zoiets uh, denken als uh, steam de yoga-guru... van de police... die lost het zo dan weer op... meditatie... Rek en strek, ja, tantraseks... rek- en strek-oefeningen... ook tantraseks... <lacht> <lacht> ook tantraseks... ja, maar dat, inderdaad... het probleem... van muzikaal presteren... is op zich nog niet zo eens... het muziek maken... Maar uh, naar zeker, uh, zeker de jaren zeventig uh, was de uh, bekendheid over drugs ook nog en zeker de gevolgen uh, uh, was lager. Uh, maar het probleem is ook altijd, dan speel je tot een uur of elf, 12 en dan zit je nog vol adrenaline. Mm. En, uh, ja, en, en dan gaat het zeg maar ontsporen. Dus uh, daar, het gaat erom dat je daar een... een, een, een, een een ritme in vindt. Ja. Uh, en en ja, dan kom je toch weer in, een, in daarbij een soort matiging, ritme, uh, uh, soms ook inderdaad accepteren uh, dat, uh, dat dingen zo zijn. Ja, het heeft hele wilde muziek opgeleverd, zeker in de jaren 60 en 70, mm. uh, tot ongeveer de koker binnenkwam... Uh, treden. Nou, dat heeft echt. <laughs> Het was jaren, jaren 70, 80 ergens. Het uh, kwam met de disco ja. geloof ik ja, een ja. binnen. Hè? Ja. Ja. ja, de disco. Uh, ja, wat, wat op zijn foute manier heel leuk uh, kan zijn. Het, het zit vaak heel goed stevig in elkaar. Uh, maar het heeft niet die, die, die uh, experimentatiedrift meer van de rockmuziek. Uh, mm. uh, zeg maar. ja, het is al heel geformat. Uh, hè, dan heb je ook weer echt de samengestelde groepen. Uh, en gewoon ja, een hele grote geldstroom eromheen. Ook, en dan ook weer inderdaad een soort spirituele leegte. Als je je woede, je, je, je lijden in de muziek uh, kunt uh, uh, uiten. Of ook uh, kunt uiten. Uh, dan dan uh, sta je net wat anders op de boerbune dan als je weer. En dat, dat daar had de avici bijvoorbeeld last van. Dat je altijd maar de, de vriendelijke leuke persoon moet zijn. Ja, ja plaats van. Uh, nou, en, dat, en dat, dat vond ik ook weer zo mooi aan Teunvoeten. Uh, hij noemde die, uh, het woord authenticiteit, uh, zeg maar. Dus dat je werkelijk. Uh, uh, dus die, die matiging. Uh, dat het uh, past bij wie je werkelijk bent. Uh, als je wat meer doet, dan doe je wat meer. Of als je wat meer kunt, dan doe je wat meer. Yeah, maar. Het uh, uh, dat, dat, dat gaat om je eigen grens. Niet die van een ander. Mm. En. Uh, ja, en zeker. Nou, hè, we hadden dan die mensen die door de uh, LSD over de klif waren gegaan. Nou, uh, in de jaren 70, 80 zijn er dus heel veel uh, ook door de cocaïne over de klif uh, gegaan. Dan ook uh, financieel. Uh, uh, David Bowie bijvoorbeeld was iemand die, uh, volgens mij kon hij oneindig doorgaan. Okay. Dat, was echt, dat was echt een soort standbeeld. Ik bedoel kijk je hebt nu wel Keith Richards als een soort meme van uh, mm -hmm. een man die geconserveerd is door de drugs <laughs> uh -huh. het is als een soort balsem. maar wat er in David Bowie is ingegaan dat is ook behoorlijk Alleen, uh, Lekker, ik moet ineens denken, zo'n uitzending van, uh, hoe heet dat ook alweer van uh, Rick, Rick of de villa oh. zeg maar dat okay. de majoor Bos had met Herman Brood uh, aan een tafel ja yeah. En op een gegeven moment ging uh, Herman Brood, die zag je zo'n beetje door zo'n kamer heen uh, wandelen, wat zwalkend. En de voice-over voor Rick ze van... Uh, en Herman droomt weg op een mix waarvan alleen hij de samenstelling weet. <laughs> Ik heb Herman Brood ja. uh, twee keer het ja. meegemaakt, hè, persoonlijk. Allebei de keren lag je met een eens... fles whisky bovenop een schilderij. Okay. Er was al bijna een galerie. En er stonden allemaal mensen met glazen champagne zonder omheen te, te kijken van wat er nu gaat gebeuren. Ik zei nou volgens mij blijft hij daar nog een uur liggen. Ja. Uh, Eén yeah, van de mooiste platen van, uh, van Bowie, uh, Station to Station... Um, ja, daar kan Bowie zich niet eens mee herinneren dat hij het heeft opgenomen. Hij is hier gewoon helemaal van de wereld, door uh, ja, Koki... Door een dieet van cocaïne, melk en paprika. Okay. Dat was... Ja. Ja. Gouwe combi. Hè? Ik, ja. ik weet nog wel het hoogtepunt en... van de cocaïne in Engeland. Is, uh, do they know it's Christmas? Uh, <laughs> never know it's never. Los ervan, als je de bio's van al die artiesten gaat lezen. Er waren er een paar die dan uh, wel uh, gewoon geen drugs gebruikten. Maar de rest, de meeste, vooral Spano Belly, ja. die waren uh, gewoon, uh, als je dan hun bio's leest, de avond te voor de opname zaten ze te feesten, tot diep in de ochtend. Zaten ze te feesten en vaak kwamen ze nog doorgesnoven. op die opname terecht. van Do the Noah's Christmas. kwam ze gewoon regelrecht uit de nachtclub. Het is moeilijk om een artiest in de jaren tachtig te vinden, zeker onder de mannen. die niet aan de cocaïne verslaafd was. Dan denk je zo van: oh, een hele aardige gozer. Nou, toch weer geldproblemen door. de economie ja. economie Nou, was een... Maar rond Brandsteden uh, bijvoorbeeld ook, hè? Gewoon een honeymoon quiz, maar die lag ook wel helemaal doorgesnoven, weet je had, uh, Ik had, er was zelfs een econoom. Ik had een keer een, een, een stuk van een econoom uh, gelezen, en die had zich puur gericht op de uh, Engels, of, tenminste op de boekhouding van in, uh, van, van Engelse plaatmaatschappijen uh, in de eerste helft van de jaren tachtig. En er waren en hoe zeg maar, uh, de drugsrekening verborgen zat in de boekhouding. Dat was altijd van uh, uh, recreatie of sportactiviteit. heel gekke dingen hadden ze dat een mm -hmm. beetje weggemoffeld, die kosten. En daar had hij een heel stuk over geschreven. die had toen berekend dat uh, uh, zeg maar, al die artiesten, wat zij in een jaar snoven, dat was ongeveer ook te gel stond gelijk aan de opbrengst van de, die single Do They Know It's Christmas. Ja, Oké. Okay. <laughs> Dat hadden ze gewoon rechtstreeks kunnen doneren. Bij wijze van spreken. Maar ja, goed. Je weet niet wat voor muziek ze dan hadden gemaakt. Nee, maar dat is het ook inderdaad. Ja, ja. Ik probeerde het trouwens nog wel hè, met mijn Afghanistan-combinatie met, uh, met de ja, heroïne, ja, ja, ja. maar dat, daar ging die toch niet nee, mee. Nee, klopt, klopt, klopt. Nee, nee, nee, nee. nee inderdaad, het ging dan via bodybags, uh, dat is ook in Vietnam al. Dat uh, ging via bodybags, uh, zeg maar, de, de, de doden werden dan ergens gedumpt en dan kwam in die lijkenzakken, kwam al die uh, cocaïne, of sorry, heroïne kwam dan naar Amerika binnen. Ja, en nee, nee. de cocaïne, dat dan met de daar is nog een film over gemaakt uh, met Tom Cruise, hoe heet hij nou? Ja, Vietnam. Nee, nee, over de... Air America. Air America. Air America. Oké, okay, ja, over dat die, die, die, die, die cocaïnevluchten uit Cuba. Nee, uh, ah, Colombia. Oh, Colombia. Nee, ik dacht dat je bedoelde... Oh, Mel Gibson in Vietnam. Oh, Oké, okay. nee, nee, ik bedoel uh, over de, de, de cocaïne uit Zuid-Amerika. Er is nog een film met Tom Cruise gemaakt. Ah, ja. Dat, uh... Oh ja. nee, dat Ik zal het eens even is, googlen uh, voor je. Ja, uh, ja, ja, de Iran-Contra dat was uh, uh, ja, drugs voor wapens ja, ja. Uh, of voor de, voor de freedom fighters of uh, Nicaragua. Ja, ja. Dat is echt een hele rare driehoek. Uh, American ja, made. Switch, ja, ja, ja, ja. Oké. Okay, okay. Ja, je hebt Killed the Messenger. Ja, ik heb ik ook nog over die journalist die het bekend uh, nou, maakte. Um, ja. Nou ja, kijk, Nederland heeft natuurlijk ook een, een, een, een bepaalde plek in de, in de, in de brux-handel. We zijn een producent van de mm. ook Ho Hoge kwaliteit ook, hè? Ja, ja grootste ook nog steeds. Maar uh, we, zijn, we zijn ook vooral een doorvoerhaven, met dank aan Rotterdam. Wat best wel knap is, omdat, uh, omdat nou, ze hebben daar behoorlijk goede scannen Ja, maar uh, de koffie die gaat altijd tussen de bananen, begreep ik, van de oud-collega. Oké, okay. en uh, ja, met, nee, ook natuurlijk gewoon in combinatie met heel veel corruptie, uh, ongetwijfeld. Ja. En, uh, uh, en uh, ja, er was dan uh, vorig jaar dan ook zo'n bericht over, dan hadden ze dus ook een combinatie te pakken van, wat was het dan, iets van twee Colombianen, twee, Euro, twee Euro, Oost-Europeanen, en uh, twee Nederlanders. Alsof zeg maar uh, de import, uh, de fabricatie en de distributie <lacht> <lacht> was netjes verdeeld. <lacht> mm -hmm. maar, wel, uh, maar wel dus wel uh, uh, globaal. Maar international. Uh. <lacht> ja, ja. Maar in, in wezen wat ik dus ook heel begrepen dat, dat, ja, uh, dat komt hier ook weer in een voordeel. Uh, waar het eigenlijk op misloopt. Zijn arbeidsomstandigheden. En allerlei uh, soort van geweldsmisdrijven en zo. Dat. Dat is veel meer het probleem dan uh, de drugsproductie, handel en gebruik zelf, ja. zeg maar. Uh, ja, het En ik weet, van... ik weet ook niet of, het, of dat inherent is aan, uh, aan drugs. Of, uh, en dat het ook zou gebeuren als je het uh, zou reguleren of legaliseren. Uh -huh. Ja, nu is het vaak zo dat ze, als ze als een conflict hebben, dan kunnen ze niet naar een rechter stappen of zo. Dus dan uh, ja, vaak zijn er ook nog macho typetjes die dan zelf al aardig wat snuiven. Going high on their own supply, mm -hmm. zeg maar. En dan. Uh, nou ja, dan ja. lossen ze het maar met geweld op, weet je wel. Dus, yeah. Ik zie het nu al bij de wereldwinkel liggen, gewoon Fairtrade Coca uh, 10 gram ja. of zo, weet je wel. Leuk cadeautje voor uh, uh, uh. de kerstboom. Ik... Het is ook niet bij te houden wat wel en niet legaal is, uh, ja. <laughs> maar, ja, dat. Uh, ja. Maar in de, voor de Nederlandse overheid staat de drugshandel uh, ook bijna synoniem aan ondermijning. Ja, dus het gaat om uh, uh, ja, ja, dus dat. Niet dat alleen ja, dat het... Ja, nee, nee, dat heb je wel. Uh, ja. zit een beetje te de fronsen. Maar dat is inderdaad in het. Uh, er is een nieuw wetsvoorstel in de Tweede Kamer om ondermijnende organisaties, waaronder ja. dus allerlei uh, motorbendes, zoals ze dat noemen. Uh, om die uh, te gaan verbieden. En dan rechtstreeks door de minister te laten verbieden, zonder dat daar een, uh, een proces aan vraffen gaat. Het proces dat ja. volgt dan na de tijd. Dan gaan ze er dus vanuit hè, dat een. Uh, dat, dat, dat is die motorbandes dus ook een rol voeren in de, in de drugswereld. Dat uh, schijnt ook echt zo te zijn, yeah. ja. Ja, ja, ja, goed. Ik, nou volg ik dat niet zo goed, dus ik ga er maar vanuit dat het ook zo is. Mm -hmm. uh, hè, dus, um, ja, dus dat je dan echt een combinatie krijgt van... Nou, in dit geval dan hè, de, de, en de drugshandel en uh, vormen van geweld. Mm -hmm. uh, ja, uh, hè, waar die motorbendes dus voor zijn. Maar ik, ik denk altijd dat geweld dat, dat voortkomt uit het gewoon je zin niet krijgen en het dan willen doordrukken. Weet je wel? Ja. Dat mensen dan geweld gaan gebruiken en op het moment dat er helemaal niks meer verboden is, ja, wat, wat is er dan nog, blijft er dan nog over om tegen jouw zin in te werken? Uh, ja. nou, en gewoon de onzekerheid door het gebrek aan uh, mogelijkheid om tot een, tot een overeenkomst ja, te komen. Je kan geen... Je kan geen contract sluiten met elkaar, dus mm. ja, je, je, je bent altijd, uh, doordat je in de illegaliteit zit, altijd is er daar een risico. En dus ja, waarom zou ik eigenlijk betalen voor die koken? want je kan hem toch niet uh, even ik, ik officieel. Ik heb er zelfs een mm. film over gemaakt of zo'n uh, mediator die uh, zich in de gangsterwereld uh, ging bemiddelen. Uh, ...puur met het idee dat dat voor, ook voor de, voor de gangsters uh, financieel beter was... Mm -hmm. ...om het zonder geweld op te lossen. Want het ging vaak om geld nou, te dragen. Ja. ...en iemand die was niet in, in staat om, laten we zeggen, een ton te betalen... ...die die ooit geleend had. Uh, nou ja, dan lost ze het geweld op, schiet ze hem dood om een voorbeeld te maken. Maar ja, elke keer als er iemand mm -hmm. een keer zijn betaling niet kan betalen... ...maken ze een voorbeeld. En daarna... Ja, ja, ja. <laughs> Dus dat blijft zo doorgaan. Dus het lost, het lost niks op, op, maar die 100.000 mm. euro zijn ze kwijt. En vaak kan die 100.000 euro dan ook geen ene fuck schelen. Maar die mediator zei van, of die man die als mediator ging optreden, die zei van: ik, ik ga bemiddelen en dan misschien kun je wel 90.000 terugkrijgen of 70.000 of wat dan ook. Maar ik wil wel een percentage hebben. Nou, dat vond ze prima, vond ze een goed idee. Mm. Dus hij ging onderhandelen. En toen kwam er ook vaak achter dat de, de oorzaak van hun probleem was niet, niet eens dat ze het... Want normaal gesproken hadden ze het terug kunnen betalen. Maar ja, de, de politie had een, een partij van hun drugs opgepakt, weet je wel. En die konden ze niet verkopen, hmm. waardoor ze verlies van inkomsten hadden. En daardoor konden ze dus uh, die, die schuldeisen ook niet terugbetalen. Dus uh, vaak was de politie ook het, het probleem daarin, daarin. En dus dan gingen ze dat uitleggen van, nou ja... Ja, ze ze kunnen er ook echt niks aan doen, want de, de politie, dat begrepen ze dan wel. Maar kan hij een betalingsregeling doen of zo? Nou, dat kon dan, weet je wel. Dus dan uh, werd die persoon mm. niet doodgeschoten, maar uh, ze kregen het geld wel terug. Gewoon omdat er iemand was die daar als mediator optrad. Nou, een ja, situatie. En die vrienden nee. er zelf ook weer aan. Dus, Hé uh... hey, mannen, ik, ga, uh, ik wil nog heel even aankondigen dat ik deze zondag weer livestream voor het uh, Stop the Lockdown protest. Ja. Mm -hmm. in, uh, in Den Haag, om 1 mm -hmm. uur ben ik live en ik ga er een beetje, want ik heb heel de dag in de zon gezeten, ik ben best wel moe denk uh, ik. Mm -hmm. uh, ik heb heel de dag rondgelopen en uh, het, uh, nou ja, het was wel lekker, maar ik ben nu ook wel lekker moe. Ja. Dus uh, ik, ik brei ik er ook. een beetje <laughs> de eind aan, ik brei ja, er nog een, beetje uurtje, aan. Of een uurtje, of zij? Of... Nee zondag, zondag oh, om 1 uur, uur. oké okay, ja. Ja ja ja, en dan is het, uh, dan zullen we kijken of we nog een paar leuke filmpjes... Uh, kunnen ja. vinden ja. op het ja. internet. Ja. Hey, leuk dat je erbij was. was goed. Ja. ja, bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het ook ja. hartstikke ja. gezellig. Mooi zo. Hey, fijne avond. Yo. Hoi, hoi. Hoi. Nou, ik heb er net weer een fles drugs uh, opengetrokken. Dus we kunnen nog ja. even doorgaan, maar ik <laughs> weet niet of dat voor de, de luisteraars ja. interessant is. Nee, nee, dat ook niet. Dus we kunnen het we sowieso wel uitzetten. <laughs> ja. Zitten, Laten we dat, daar... we dat doen ook. Weinig draad meer in, inderdaad. Ja, ja, ja. nou ja, en het het ik, eh, ga... Stof, ja, ja, ik ga zo zelf ook slapen. Misschien dat we volgende week nog even verder gaan uh, met dat. Ja. Zou kunnen, we gaan en kijken. Ik heb leuke an an an an anekdotes te maken over drugs. Wisten jullie bijvoorbeeld dat er ooit iemand uh, geprobeerd had om Jimi Hendrix en Janice Joplin aan elkaar te koppelen? Hey, sorry. Uh, Jim Morrison en Janis Joplin aan elkaar te koppelen? En weet je hoe Geen dat afgelopen is? Uh, Charles well, Stokesman well. sloeg uh, Jim Morrison met een fles... Uh, die uh, ze altijd dronken... Uh, wat in die ene whisky merk... Uh, uh, Southern Comfort... Jay Southern Daniels... Comfort, uh, oh, yeah. uh, bourbon, ja, die heeft ze geslagen op het hoofd van Jim uh, Morrison... en Jim Morrison heeft uh, haar geprobeerd... met aan de haren de taxi in te slepen. <laughs> <laughs> het is uiteindelijk niks geworden. <laughs> Terwijl ze in het begin elkaar wel zagen zitten... maar toen kwamen drugs in het spel... <laughs> <laughs> nou, dat is lijkt me een mooie afsluiter. Ja, ja. Mensen, uh, luisteraars, kijkers, uh, tot de volgende ja. keer. Het was weer aangenaam. Uh, we zijn er inderdaad uh, volgende week weer, alleen op een ander tijdstip. Dat uh, moeten we nog even uitzoeken. Het heeft ook te maken met dat ik uh, weer aan het werk moet. En uh, uiteraard zijn we dan ook volgende week met uh, vrij radio uh, er weer. En dat is ook op een ander tijdstip. Moeten we ook nog even uitzoeken. Maar we zijn er sowieso wel. Dus, uh, ja. Maar goed, dan gaan we even naar uh, de jingle. Mm -hmm. Dit komt wel heel erg onverwacht op mijn pad. L Lul jij nog <laughs> even verder. Wens jij nog iedereen even vrij week toer ik? Oh ja, iedereen een fantastische Vrije Week. Uh, ja, we hebben natuurlijk komende week waarschijnlijk, uh, dus, dus uh, hopelijk, uh, Thomas in de uitzending over drugsbeleid Het Vervolg. Thijs zit er iets anders in dan twee voeten. Uh, en ergens in de komende weken komt ook nog een interview met Frank Karsten, dat zijn we gaan het voorbereiden. Uh, want dat gaan we even anders doen dan normaal, dat gaan we live opnemen. Uh, en dan ga ik hem interviewen waarschijnlijk, ze uh, zijn er even aan het overleggen hoe we dat dan gaan doen. We gaan het toch altijd live op? <laughs> nee, ben, ben live, live als in samen in één ruimte met, een, met oh, één okay, camera maar erbij. Je wilt dan niet inderdaad, via Skype erbij zijn, ja, op die manier. Ja, ja, ja. ja. Wordt dat oh, een één-op-één-interview of uh, komen we dan ook nog... Ja. Dat uh, gaat, een, gaat een een op één interview okay. worden op uh, verzoek van Frank. En dat vind ik ook ja. helemaal prima. En dan kun je goed focussen. Dus dat is even anders dan normaal. Ja, nee, prima. Dat komt binnenkort. Uh, wel anderhalve meter afstand. <laughs> ja, ja, ja. ja. Hij is niet zo rebels. <laughs> nee, Goed, uh, dankjewel. Uh, nou, ik wens iedereen een uh, vrolijke vrije week toe. Eerst uh, dit eindje.